Normaal, man, Dat acht. Het is normaal, man. Ja, is de Lekker Donderdag 21 november 2013 en dit is de 23e uitzending alweer van Net Niet Live. Ja, en we gaan maar snel beginnen, want we hebben een volle lijst. En hey, Waarom mag we... ik nooit het intro doen, Mick? Je mag nu de intro doen. Ja, maar jij zegt altijd we knippen mooi... die even van mij eruit. Het die, van mij niet, die van mij is eruit en Ik zeg altijd zoiets van: uh, nou, het was weer een week. Ja, je mag nu de intro doen, want die van mij knippen. Ja, maar weer dat dan. doe ik nou. Ja. Het is donderdag 21 november, dit is de 23e aflevering van Net Niet Live. Mick, het was verdomme een week of niet? Fucking een week, zeg. Het was een weekie, hoor. En nee, nee, nee, als het niet, nog niet genoeg was, was het om uh, vandaag breaking news. Ja, ik, uh, ik, ik heb het niet meegenomen. Het was zo breaking, dat ik net uh, het acht uur journaal zat te luisteren. Om te skippen. Om te kijken of er nog een uitgebreide item erover was. Ik heb het acht uur niet meer Dat meer het vakken. gewoon niet in het acht uur zat. Zo so breaking was het. En uh, we horen erbij. Wij? Wie wij, wij, wij zijn wij? Nederland. Wij, Nederland. We Nederland. Wij, wij mogen weer trots zijn. Op Nederland. Die, die, die, die vaderlandse. die lekkere VOC-mentaliteit. -mentaliteit. Ja, ja, ja. We ja. moeten weer blij zijn met elkaar. Want uh, wij lopen wel eens te grappen en te grollen van uh, weer een drone uh, hier boven ons hoofd en uh, drone hier, drone daar. Maar. Ik stel gewoon voor de clip begin stel ik jou de vraag. Denk jij dat er wel of geen op dit moment drones boven Nederland vliegen? Kunnen vliegen. Kunnen dus vliegen. Ik, zou, ik zou bijna teleurgesteld zijn. Als er geen drones boven Nederland. Wat Zo. weet je er officieel van? Officieel uh, uh, vliegen er geen drones boven Nederland. Oké, okay, oké. Okay. Nou, ik gooi hem er gewoon in, want uh, breaking news. Goedemiddag. Defensie heeft vanaf eind 2016 de beschikking over vier onbemande vliegtuigen. Minister Hennis zegt dat de drones bijna overal in de wereld kunnen worden ingezet. Ze kunnen onder meer worden gebruikt om informatie te verzamelen in informatie gebieden waar examen. Nederlandse militairen naartoe zijn gestuurd. Ah. Of om vluchtelingenstromen Vluchtelingen in kaart te komen. brengen. In Nederland kunnen de drones bijvoorbeeld oh. worden gebruikt voor hulp bij rampen of voor het opsporen oh. van hennepkwekerijen. Ah. Nederland heeft al onbemande vliegtuigjes, maar nog. die hebben een veel kleiner bereik. Ja. De drones kosten maximaal 250 miljoen euro. Nou, dat is toch, geen geld. We hebben toch geld zat, toch? Dat is geen geld. Ja, geld maximaal 250 miljoen. Ik zeg, dan kunnen we wel weer de zorg wegsnijden, bijvoorbeeld. Of het oh, onderwijs, ja. onderwijs nog wel 250 miljoen. Defensie, die is ook aan het bezuinigen. Weerder moesten weer, weet ik, hoeveel militairen uit, toch? Al wat laatst ja. over. Er komt een moment... Dit is defensie, hè? Ja, er komt een moment dat, er, dat, er, dat we alleen maar heel veel wapens hebben... en gewoon geen soldaten meer <laughs> om ze te bedienen. Ja, want we hebben er straks nog, na sluitend hierop... dat andere onderwerp ja. waar we het over gaan hebben... Is ook weer hetzelfde, hè? Defensie-budget. Ja. We zullen het even verder. Op dit moment hebben we dus gehoord... ...vier Nederlandse nieuwe drones. Wat gebeurt er? Is het een op play? Ah, hij was al afgelopen. Hij was klaar. Oh, dat was, nou, dat is al het nieuws waar we erover te horen krijgen. Ik heb wel het artikel gelezen. Het yeah. gaat om de Reaper. R-E-A-P-E-R. -E -E Reaper. De Grim Reaper. <laughs> maar dan de Reaper. En we hebben nu al uh, dingen die heten... weet ik veel, de Raven of zo. en die uh, Bloody -di -di Ze klinken allemaal niet als echte opsporingsdingen. Uh, de Reaper klinkt niet. Ja. Mensen die, die alleen maar het journaal luisteren... die weten nu niet wat ik wel op nu.nl nou heb gelezen. Dat is ook niet uitgebreid. Maar dat het uh, dan... Een, uh, vier drones, dat is één systeem. En een één systeem heeft, dan heb je één uh, grondbak... waar je alles mee bestuurt, bestuurt of zo. Ja. En alles... Uh, alle... alle in, uh, inlichtingen, die komen dan binnen. En uh, dat is één, één systeem met vier drones. En die hebben wij nu besteld voor 250. Bijna tussen de 100 en 250 miljoen. Maar, maar, maar hoe groot zijn onze zijn? Het... Nu hebben we kleintjes, kleintjes. Kleintjes. Nu hebben we kleintjes en dit zijn grote. Want het laatste nieuws dat ik bijvoorbeeld over opsproon... Dit zijn diegenen die jij toen over had. Die, die, dit zijn dezelfde die boven Afghanistan en zo. Uh, ja? Bruine mensen kapot. En gewoon complete straaljagers. Hmm. Gewoon een joint strijk maar dan met een dichte cabine, want er nog niemand in zit. Ja, daar was hij dus ook zo duur, denk ik. Ja. Maar dit ja zijn nou, het die... laatste nieuws wat ik hoorde over... Bijvoorbeeld en ze he? kunnen... Deze dat dat zijn... met helikoptertjes. Ja, dat hoor je hier volgens mij ook niet, maar ze kunnen bewapend worden. Maar dat doen ze niet. Nee, hè, Dat, dat doen, doen niet. ze niet, Joost, dat doen ze niet. Maar het kan wel. We, het kan ja, wel. We. Want dat stond erbij. Het zijn dezelfde reapers die in Afghanistan, in Irak, en in Jemen, en in Somalië en, en noem de hele teringzooi maar op, dat ze daar al die bruine mensjes in je aan het kapot bombarderen zijn. Dat, dat zijn zelden. Nou, wij gaan ze niet. Uh, nee, dat is interessant, tegen, want het volgende te... onderwerp dat ik aan wou splitsen. Dat uh, heeft hier wel verband mee, inderdaad. Uh, uh, we hebben nou. Uh, de JSF, hè, die gaan we zo goed als kopen. Ja. Uh, wel niet, wel niet, ik weet het gedaan. Het gaat naar dus de arbeid. Kan nog op het laatste moment terug, maar. Geld is het probleem niet. Geld is het probleem. Het gaat er niet op. Het gaat toch niet goed allemaal. Uh, maar er zit een nadeel aan die JSF. En dat is namelijk dat die. Uh, het is een Amerikaans wapen. En die Amerikanen hebben hem klaargemaakt om onder tussen jouw... Ja, uiteraard, want daar ja, uh, nog steeds uh, een koude oorlog. Tuurlijk, natuurlijk. je moet kernbommen ervoor gooien. Tuurlijk. Maar daar gaat de Partij van de Arbeid weer. Draaien. Nou, ja, nou ja, ze, ze, willen, nou, ze willen hem wel kopen. Maar nu willen ze weer geen kernbommen. Althans, uh, ze willen de kernwapentaak eraf. Ja. Dus dat, dat betekent, ik, ja. ik wist geen betekent dat we die nog hadden. Dat betekent dat... Ja, nou, ik heb het we hebben een kernwapentaak. Ik heb het opgezocht. De kernwapentaak houdt in het feit dat... Er uh, stond dus letterlijk op Wikipedia... Dat, uh, dat is een afspraak... Die wereldwijd gemaakt is door de UN. De Verenigde Naties. Maar het is een apart uh, verdrag... Wat gesloten is tussen Nederland en Amerika. Uh, in de Koude Oorlog. En dat geldt nog steeds. Dat is namelijk, daarom liggen er op volk ook 20 B61 uh, kernbommen... Plus, minus 20. Dat is namelijk... Uh, in de Koude Oorlog moesten wij natuurlijk een, een aanval kunnen plaatsen. En de Amerikanen, als ze zelf niet op tijd... hun vliegtuigen hadden... dan uh, moesten de Nederlandse piloten... Moesten met een F-16, maar nou, toen het misschien met een ander is, maar... opstijgen en een kernbom gooien op de Russen. Stel dat de Russen in een keer in Pruissen staan. Nou. Nee. Ja, in München. Nou, nee. ja, dan moet er een kernbom op. En tot op de dag van vandaag worden onze Nederlandse uh, vliegers... Er we zijn er altijd nog een aantal... die opgeleid worden... In het gooien van een kernbom. Ik weet niet nee. wat het anders is. dan het gooien van een nou, clusterbom of een... Daar lopen ze een beetje achter. Maar goed, we toch een kerntaak. Maar nou zegt de, de Kamer, de, de, de Tweede Kamer, die heeft nou gezegd: van nou, die kerntaak die moet eraf. He, we, willen niet meer, we willen wel een nieuw wapen. En we willen wel uh, prima leger en alles. Maar wij gaan niet meer als een soort schootjongens uh, kernbom gooien van de Amerikanen. Nou, ja. Dat moet eraf. En nou is er een beetje een splitsing gekomen daarmee in het kabinet. Ja. Want de VVD, dat is clip 1. Die, die, die, als je dit luistert, dit is Halber Zijlstra, dat is de fractievoorzitter van de VVD. De VVD is niet graag vanaf, die vinden het wel goed eigenlijk. Zullen ik er even Ja, kan je? Er is ook een discussie over de kernwapentaak van de, de F-16, heeft die. De ISF zou hem niet moeten krijgen, zegt nu een meerderheid van de Kamer. Wat vindt u daarvan? Nou, ik denk dat we twee dingen moeten scheiden. Uh, er is altijd een discussie over welke navo taken voert Nederland uit. Zit daar wel of niet een kernwapentaak bij? Dat is nu het geval. Uh, dat is nu het geval. Uh, dat staat los van het type vliegtuig wat we, wat we aanschaffen. Uh, een vliegtuig kan, uh, kan een bepaalde type bewapening uh, dragen. Uh, dat gaan we natuurlijk ook niet, uh, niet uh, veranderen. En dat er altijd een discussie is of we wel of niet uh, een kernwapentaak of andere navo taken moeten uitvoeren. Dat vind ja. ik een gezonde discussie. Alleen die moet niet plaatsvinden in het kader van een aanschaf van een vliegtuig. Heeft er namelijk niks mee te maken. Nee. Maar het is gewoon een debat wat moet plaatsvinden nee. bij de zaken neen. ...die over de navo taken gaat. We hebben het straks toch maar één vliegtuig die überhaupt in aanmerking komt... ...om kernwapens te vervoeren en af te werpen. Ja, maar of het die ja. zaak ja. krijgt... ...dat heeft niks te maken met de aanschaf van het vliegtuig... ...want ongeveer elk vliegtuig kan het nee. nee. dragen. Nee. Uh, waar elk vliegtuig kan dragen, want... huh? waarom, waarom moeten we dan passen in de ja, dus wat zeg enige ik dat het een vliegtuig was wat hij daarvoor zegt. Dat zeg ik ook, waarom nemen we dan niet een goedkope vliegtuig? Waarom ja. uh, kunnen we toch met, uh, met een drone af? Ja, je hebt nog een zaap. Een zaap. Ik weet voor wat. ...naar hmm. verband dat Nederland zo'n taak moet hebben. Wat vind vindt u dan? Dat vind ik uh, een discussie die je altijd moet voeren. Wij hebben die altijd uh, gedragen als Nederland... Taak, uh, ...in het kader dat wij een, een, een alliantie vormen met heel veel andere landen. Dat en heel dan veel dan taak, vind taak. ik dat je ook voor de moeilijke taken niet moet weglopen. Taak, uh, uh, taak, en die moet discussie moet we gewoon gaan voeren met de minister van Buitenlandse Zaken... ...in het kader van buitenlands ja. beleid. Maar u zegt dus dat is oh, een taak die exact. hebben we nou eenmaal... ...en uh, daar kunnen we nou over praten, maar oh, we uh, hebben uh, hem. Goh. De meerderheid van de Kamer zegt nu dat moeten we dus niet doen met die ISF... Oh, okay. Ja, maar de JSF-aanschaffen uh, uh, staat helemaal los van die discussie. Ik nee, ben erbij die discussie nee. te voeren. Uh, maar we gaan natuurlijk niet een vliegtuig aanpassen... Uh, omdat er bijvoorbeeld een bepaald ding niet onder kan hangen. Uh, dat kan ook niet een strekking een motie dat zijn. Is... Dan moet het kabinet ook helder antwoord antwoord geven. Het is een uitspraak van de Kamer, geen verzoek ja, aan de nee, regering... Uh, en staat ook los van de aanschaf. Ja, maar het kabinet gaat moet hier natuurlijk wel... de Kamer. ook wel een antwoord dat vindt... dat het eigenlijk prima is dat die partij nu bij Nederland ligt. Ik heb zo het vermoeden dat het kabinet hier een prima antwoord op heeft... Ja, Dank je wel. Nou, doei. Nou, uh, het kabinet heeft erop geantwoord. Hoe oh, gek. Want, eh, uh, die Rickie Samson, die hebben er ook nog een mening over. Die zegt namelijk dat hij geen kernwapentaak wil. Samson, maar... is zonder Gretje, hè, deze week? Ja. Gretje, die is, uh, op handelsmissie. Uh, Gretje, dat in China, Nee, die is nu uh, in Indonesië al. Oh, is hij weer weg? In zijn kuil, zo. Een heel leger aan uh, handelaren en uh, ik vertel het allemaal. Ja. Het, bedrijfsleven, het hele bedrijfsleven is mee. ben nog rijk maar ik heb vorige week al, Dit al is mee. de VOC mentaliteit Anno 2013. Maar Samsung is alleen. Dat is die rare dingen. Hij zegt in het clipje, zegt hij duidelijk, want zijn fractie heeft ook tegengestemd Hij zegt ook dat hij het niet wil. Maar als je nou heel erg goed naar hem luistert, gewoon op zijn manier van praten en alles, dan denk ik dat hij eigenlijk toch een beetje baalt van zijn eigen fractie. Ik nou, ben het, het wel eens over de kerntaak. De kernwapentaak die die nieuwe JSF zou kunnen krijgen. Waarvan u zegt, nou, dat willen we niet. En dat zegt de meerderheid van de Kamer. Maar uw coalitie, de VVD, die stemt daar weer niet in mee. Is dat nou niet raar? Nou, het is een motie waarin de Kamer uitspreekt dat zij vindt dat het nieuwe vliegtuig die kernwapentaak niet moet hebben. De VVD staat daar anders in. Dat heb je wel vaker met coalitiegenoten. Ja. Wat moet het kabinet nou doen? Naar u luisteren of naar de VVD? Nou, de Kamer heeft deze uitspraak gedaan. En ik neem aan dat het kabinet daar ook gewoon naar luistert... en er ook naar handelt. Maar er zit een VVD-minister van Defensie. Die, die zegt, ja, we zijn al lang bezig om daarover na te denken. Dus die motie kan zomaar een beetje in een later recht komen. Ja. Nou, het belangrijke proces zit ook in NAVO-verband als het gaat om de kerntaken, als het gaat om nucleaire ontwapening in zijn algemeenheid. Daar heeft de Partij van de Arbeid ook sterke opvattingen over. En daar past niet bij dat wij een vliegtuig aanschaffen dat die kernwapentaken kan uitvoeren. Dat moet je goedkope vliegtuig kopen, mogelijk... koppelen, hoor. Maar het is toch heel netjes om dat inderdaad in NAVO-verband te regelen. Dat is het kabinet trouwens al lang mee bezig. Maar stemmen in met een zegt, zorgen we dat we in de ja, Twee alvast zeggen, wij doen niet meer mee. Nou, het is geen overbodige luxe om als Kamer uit te spreken waar je staat. Soms op dit soort belangrijke onderwerpen is dat nodig en dat is vandaag gebeurd. Gaat deze motie in de praktijk echt wat betekenen of kan het kabinet gewoon doen wat ze toch al deden, namelijk pleiten dat die taak eraan gaat? Nou, wat mij betreft gaat dat in ieder geval door, want uh, wij willen inderdaad dat die kernwapentaak verdwijnt voor Nederland. En uh, De Kamer heeft zojuist ook uitgesproken dat we uh, geen nieuw vliegtuig kopen wat uh, die kernwapentaak kan uitvoeren. Jullie kopen godverdomme een vliegtuig wat die kernwapentaak kan uitvoeren. En heb jij mee ingestemd, Samson. Dat is een lullen wat. Ja, dat is een lullem raak je er is ook voor betaald ook, hè? Ja, flink. Door de wapenindustrie ook nog en alles. Nou ja, wat hebben we hiervan geleerd? Ik uh, ga even de kloot. <laughs> <laughs> Wat ik nog geleerd hebben is, is dat je, als, je, als je een kernbom wil gooien. dan kan je dat in principe ook met een oude chest Ja, je kan toch. waarom moet je. Je weet, kan ook een zweefvliegtuig, weet je wat. Ik, de... heb, ik heb even onderzoek gedaan hè, over, die, over die kernbommen die hier op Volkwal liggen. Ja. Er liggen b 61 uh, uh, Kernbommen, dat zijn we zeker Amerikaanse makelij. En die, uh, die hebben dan kern. Dan zou je denken: ach, een B61 kernbommetje, wat is het? Ze zijn tussen de 0,2 kiloton. We weten eigenlijk die... nou, we weten officieel niks, hè. Maar we weten wel dat er B61 bommen liggen. Maar wat we niet weten, die heb je in 11 categorieën. Is Staat die 61 in, ja. ervoor voor het jaartal? dan? Die 61, hij is ontworpen in 1961. Dus die dingen zijn al meer dan 50 jaar oud. Ja, het model is 50 jaar oud. Er zijn er 3.700 zoveel gemaakt. En er liggen er 1245 geloof ik van in Europa. Nou, daar moeten de zijn in Verschillende basis liggen die in Europa. god dom En er liggen er circa 20 van op volg. Dan zitten ze soms te zeiken over dat de kernreactor kunnen lekken Ja, maar dat type heb je geen niet aan. Want je hebt ook nog een bijnummer. Wat we niet weten, dat houdt iedereen zijn bek over dicht. Dat is van 1 tot 11, en dat zijn er een paar wezen, er tussenuit, een paar cijfers. Maar dat is van 0,2 kiloton TNT, dat is een klein, klein licht atoombommetje. Maar het kan ook een 340 kiloton atoombom zijn. Je weet niet wat voor troep je hebt, als je er daar 20 van hebt liggen. Dan hoef je, hoef je morgen je werk niet te zetten als je gaat werken, als het fout gaat. Dat, dat, dat, dat gaat toch nergens over, weet je. Dan word je de hele week, vorige week zo'n nee, oh, met, gang met, uh, met Iran, wat uh, ging, uh, weet je wel, want ze kunnen ooit een bom maken en hier liggen ze dus gewoon. die Iranese zijn in doodbank voor ons, want Wij zijn het gekke, gekke westen wat maar overal kernbommen heeft liggen en, en alles. Wij zijn we we gezien, gezien, gezien. De, de, de agressievelingen in de wereld, besef dat. Maar, maar aansluitend uh, gaan we langzaam eens even naar het Midden-Oosten, want we uh, beginnen in Turkije. Schaal ik er ook onder? Ja, ja. En als we het toch over NAVO-taken en zo hebben, die bullcrap, dat is echt wat mannen, misschien... Onze mannen die haar, uh, de Turken verdedigen. Ja. Onze helden van de. Van het, uh... In tijden dat het zo goed gaat met de economie en dat, het, dat de defensie heeft zoveel geld over, dat we het kunnen overal aan uitgeven. En je zou zijn... zeggen: van vorige week had je er over 1 miljoen naar de knikkerbolziekte, 250 miljoen naar de drone. Ja, nou nee, Om het dat... even te vergelijken. Dat is verschrikkelijk. Die drone hebben, ja, dat is noodzakelijk dat we niet krijgen. Die knikkerbolziekte, Joost. knikkerbol knikkerbolziekte nee, zit niet met een rol. Maar we moeten wel weten of de buurman een hennepwekkerij heeft. Ja, dat is waar ik me vooral oh, zo op, over opwond, over die, die popsterren. Ja, dat was wat ik bedoelde. Dat het, het ja, nee, maar het je het, dat toen het bedoelde ik ook al te zeggen, zet het af tegen 250 miljoen voor vier drones. Ja. Ja, nou, dan geef ik liever 800.000 uit aan een paar popartiesten. Ja, maar nog liever 150 miljoen <laughs> ja. aan knikkerbolziekte. Ja, nee, oké. Okay als ik al oké okay, maar de volgende hier de Patriots. ja want dat is hartstikke een hartstikke een clipje naar beneden voor hier ja ja nou, ik ben zo enthousiast hierover ja de Patriots, ja de Patriots, ja. dat zijn die Nederlandse helden die daar al uh, jarenlang anderhalf jaar lang geloof ik de ene naar de andere ene naar de andere raket uit de lucht schieten ze hebben een gepeterde raket afgezakt nee, nee niks nul nul nul niks die zijn er, Werkloos op Turkije. Die zijn daar met 250 man, geloof ik. hè? Ze staan met 250 man met een grote Petri-installatie en ze ja. houden de Syriërs tegen als ze Turkije hebben. Maar die Syriërs hebben, die willen echt alles bombarderen, behalve Turkije. Dat vind ik schitterend Ja, zoals ze het graag willen. Alleen weten ze ook wel dat als er één raket op afschieten... Dat, is meteen, dat het meteen een reden is om Syrië met de grond gelijk te maken. Dus. Je uh, moet geen NAVO Dat gaat toch niet uitlokken? Ze dus gaan geen NAVO-landen aanpakken. Nee, maar, ik bedoel, maar, maar die Syriërs schieten niet, niet op Turkije... omdat daar <laughs> een soort in Nederland staat. Sterker nog, die, het Syrische leger... En de, de rebellen hebben een keer een afgeschoten. Afge, ge, ja. Die hebben NAVO-apparatuur. En het Syrische leger hebben we toen besproken... die hebben die wapens van... Uh, weet je wat het Russische bedrijf? Ja, Dat Weet ik even niet ja, hoe ja, het heet. Maar uh, die hebben dus... Uh, anti-patriot ja. installaties staan... Die die, die, die die hele crew van 250 man... Nee, binnen Dat 5 seconden leuk. uit de lucht schieten. Dus ja, He? daar zullen uh, uh, we. Minister Hennis Plasgaard. Ja, en, uh, dat is gek. en de edele minister Frans Kurt. Fransje Timmermans Kurt. Die, uh, die zijn domme enthousiast mee. Verlengen gaan we. Ja, ik had er nog uh, een Op oh, verzoek van. van Turkije uh, hebben we besloten de missie uh, met een jaar te verlengen. Dat doen ook de andere partners, Duitsland nou, en Amerika, van belang. Ten behoeve van de deescalatie aan de Turkse Wonder op man. Ja, nou, is van groot belang. Oh. Ja, ze hebben we, ja. Ik heb het er vandaag gezien, man. Ze heeft iets, ja. Zulke dikke wallen onder de ogen. Ja, en en een, rimpel, een rimpelgezicht. En <totus> botox. Uh. Het is geen lelijk wijf. Botox. Weet ik veel. Lekker wijn. Nee, nee, het is geen lekker... Ja, nee, het is geen lelijk wijf. Ze is hartstikke oud. ze nou, lopen... Een VVD? Ja, ja. Val je ook op Hillary, Hillary Nee, maar je hoeft het niet als je, als je iemand knap vindt. Betekent niet, eh, als, als, je, als je de vrouw in de hinterknapper gevonden was, was je dan een nazi? Nee, dat kan. Nee, dat is waar. Maar ik heb wel een hoop... Nee, ik moet er niet aan denken. Ga het gaat verrammen. Ik weet niet of dit nou uh, uh, mijn avond te goede komt. Wat wij dat doen? Wij Nederlanders? Um, wij beschikken samen met de Duitsers en de Amerikanen als uh, de enige NAVO-landen, om het zo uit te drukken, over de Patriot-eenheden. Het is een zogenoemde niche-capaciteit. Daarover hoeven niet alle uh, landen te beschikken. Een aantal doen het wel. En als er dan een beroep wordt gedaan, uh, dan is het ook wel zo netjes om te leveren. Dat is heet bondgenootschappelijke solidariteit. No. Nou, om het netjes oh, te zeggen. Ze hebben nog niets gedaan. Er is geen Patriot de lucht in gedaan. <lacht> Waarom moeten wij daar dan zijn? Uh, wij zijn daar vooral ten behoeve van de deescalatie aan de Turk-Syrische grens. En als het misgaat, dan zijn we daar ten behoeve van de bescherming van de Turkse bevolkingscentra. lijkt me een belangrijk uitgangspunt. Het is nog nodig. Er is nog steeds een dreiging in Syrië met ballistische <tot> raketten. En tot nu toe heeft ja, dat de afschrikking... Plas gaat enthousiast was, hè? Maar Frans gaat zo dadelijk over de top. Ja. Frans, die, die, die, die, die, die... We hebben het over een groepje soldaten die al anderhalf jaar lang geen ene sode meer te doen... Alleen een kamp omhouden. Nee. We gaan ik een kamp, dan maken ze schoon. boodschappen op de Turkse markt. Barbecue poker. Barbecue poker, samen een biertje. Stripclub. Ja, patrouilletje om het kamp heen. Voor de rest geen zolometen. Ze worden niet beschoten. Er is alle mensen om je heen zwaaien en lachen en het is vriendelijk behandeld. Niks aan de hand. Maar Frans die gaat ze een heldere status proberen te geven. Gewerkt, en is ook de burgerbevolking in Turkije goed beschermd. Uh, door de activiteiten van de Nederlandse uh, patriots, zowel als de Duitse en de Amerikaanse. Kunnen we het wel hebben, zoveel missies, tegelijkertijd? Uh, dit kunnen we goed aan, ja. uh, maar uh, u kunt ook aan de minister van Defensie hierover uh, uh, uw vragen stellen. Zij weet in detail uh, waarom we dit goed aan kunnen. Ja, we waren de Turken blij dat ze uh, langer blijven. De Turken zijn uh, zeer uh, tevreden met het feit dat een aantal NAVO-lidstaten... Uh, op deze manier solidariteit uh, uh, betuigen... met een land dat toch uh, vlakbij een oorlogsgebied ligt... en dus ook de dreiging van ballistische raketten ervaart. Oh. Er is nog geen einddatum vastgesteld? Nou, De missie verleng je iedere keer met een bepaalde periode... maar ik wil de flexibiliteit houden om ook binnen die periode... als het niet meer nodig is, uh, de missie te kunnen uh, beëindigen. Dus we moeten de vinger aan de pols houden. Uh, er kan ook zijn dat er... ...zich rond Syrië ontwikkelingen voordoen, bijvoorbeeld via oh. Genève, eh, ...dat oh. het eh, niet ja, nodig is oh, ja. om de missie eh, ah, hand, te handhaven, wij. maar dat uh, zal de tijd leren. Jezus, ik geloof, ik doen het. de Nederlanders daar nuttig werk. Uh, ontzettend, uh, nuttig ontzettend. werk. Ontzettend, ontzettend nuttig werk. Ontzettend nuttig werk. een hoge professionele kwaliteit. Kan we de grond vrijen. De, de risico's nou? zijn dusdanig dat ook de NAVO <laughs> heeft besloten om het verzoek door te geleiden. Dat doen ze niks van Door nek. te geleiden. Dan komen wij dus onze Turkse bondgenoot tegemoet. ...dan komen wij uh, onze bondgenoten... Dat herhaalt gewoon al ja. ...solidariteit, daar mag je niet de mee, daar geef je invulling aan. Wat, nou, wat betekent dit voor uh, de inzet van personeel? Wat wij vragen uh, is iets meer flexibiliteit... ...ten opzichte van de reguliere uitzendbescherming... ...maar de uitzendbescherming gaat niet in een uitverkoop. Sterker nog, we zorgen per militair voor maatwerk in dit geval. Dat, dat je dat dit de bonden kan overtuigen? Ik bedoel, Turkije is natuurlijk geen Urusgan. Het is niet heel gevaarlijk daar, althans niet voor onze militairen... Uh, maar toch, uh, uh, die uitzendbescherming is er niet voor niks. Zeker, die uitzendbescherming is er niet voor niks. Dat oh. heeft ook natuurlijk te maken met de omstandigheden waaronder onze militairen moeten opereren. Maar het heeft ook te maken met het thuisfront. Als je mediatraining, als je mediatraining krijgt, ah, pff, pff. dan is het eerste, ja, maar dat zijn amateurs namelijk. Als je mediatraining Blijf krijgt, ik liever dan, is het amateuristisch en wat je kan doen, doen voetballers ook, is de vraag halen. Ja, dat is een constant. Dat is irritant. Doen ook voetbal, dat de minister. Ja, voetbalanalysten. Anne Brugge. Ja, als je daar aan vraagt, van een goede wedstrijd, hè, zei hij. Dat was een goede wedstrijd. Ik er zo ziek van. Helemaal. ze Maar goed, we gaan ze verlengen. We gaan nog een jaar 250 man op vakantie sturen. Ja, duur betaald op vakantie. Vrij duur, want ze zijn op uitzending. Ik krijg het tegenover. En ze zitten in het oorloggebied. Ze krijgen nog heel veel gevaren, hoor. Ja, dat is echt Het zou voor mij, ik wou nooit militair worden. Onder deze omstandigheden had ik bijna. Ja, ik twee kunnen dienen. Op een gegeven moment komt de. Ik het vrezen Nou, ik zou er nu niet willen, nu niet in deze periode willen zitten. Jij wel? Ik zou er prima willen zitten. Nu en daar. Nou, ja, kan ik kan maar, niet. Maar in Turkije zit je prima. Ja, nu nog, ja. Straks de pleurenzoutbrek niet. Nee, maar dat is dus laat. Maar nu, op dit moment zie ik daar prima. Zoals dus nu de taak van die soldaat is. Dan kan ik twee jaar, dan kan ik mijn hele leven volhouden. Ik wou dat ik zo. Ja. Maar dan heb je toch ook het bericht gehoord wat ik nu ga draaien? Libanon? Nee. Okay. Dan, dan mag je zo nog een keer je, je, je woorden overwegen die je nou hebt gezegd. De oorlog in Syrië komt ook in de buurlanden gevaarlijk dichtbij. Twee zelfmoordaanslagen in Libanon kosten 23 mensen het leven. Doelwit was de ambassade van Iran, bondgenoot van Syrië. Een van de slachtoffers is een Iraanse diplomaat. Oh. Een groepering die banden heeft met de terreurbeweging Al-Qaeda heeft de aanslagen opgeëist. Ja. Zijn er nog terug, de terreur die, die Syrië nou, okay, verscheurt nee. is opnieuw buurland Libanon binnengeslopen. Er is opgezet, z'n terreur vertellen. Ook hier voeren voor- en tegenstanders van de Syrische president Assad een bitter gevecht. Een man blies zichzelf op voor de Iraanse ambassade in de hoofdstad Beirut. Dat is professioneel gedaan. Op het moment dat mensen kwamen kijken wat er aan de hand was, ontplofte explosieven in een auto. Behalve de 23 doden zijn er 150 gewonden. Zeker zes gebouwen zijn beschadigd of verwoest. De aanslag op de ambassade is een boodschap voor Iran. Bemoeien niet langer met de burgeroorlog in Syrië. De aanslag gebeurde in een wijk van Beiroet die een bolwerk is van de militante Hezbollah-beweging. Net als shiïtisch Iran steunt Hezbollah het regime van president Assad. Hezbollah-strijders vechten zelfs mee in Syrië. Ze strijden daar tegen soenitische opstandelingen. Die soenieten hebben nu dus duidelijk willen maken dat het afgelopen moet zijn. De regering van Libanon staat machteloos. Machteloos. En zo houdt het geweld aan. Want vroeg of laat zal ook deze aanslag verkolden worden. Ja, dat is gezellig daar. Ja, hè. Nou ja, leuk. Dit is... Uh, ik zal mijn feest afdraaien en uh, mijn theorie erover overgeven. Ja. Ze hebben nog een uh, expert. En ik praat verder met correspondent Sander van Hoorn. Uh, ja, het heeft dus alles te maken met het conflict in Syrië. Maar waarom nu deze aanslag? Waarom nu? Nou, kan ik, wat dat kan je wel Ik denk dat je het precieze moment niet al te veel achter moet zoeken. Het heeft meer in het algemeen inderdaad met die strijd in Syrië te maken. Wordt wel gezegd. Dat het een reactie is op een gevecht wat nu uh, gevoerd wordt, waar de Syrische troepen geholpen worden door Hezbollah en door Iran. Maar als je bedenkt, zo'n grote aanslag op zo'n plek, hè, dus de Iraanse ambassade in een wijk waar ik omgeven word door rijke Shiitische inwoners, dat heeft voorbereiding nodig. En ik denk dat dit dus gewoon meer het moment is geweest en dat het iets minder specifiek een reactie was op een concrete gebeurtenis in Syrië. Nu is de, de aanslag die is opgeëist door de Abdullah Azam-brigade. Wat zijn dat voor mensen? Het is een groep die regionaal georganiseerd is, uh, zich geafficheert met uh, Al-Qaeda, die dus ook een uh, tak heeft in Libanon. En uh, het is een groep die vandaag op internet, op Twitter, zei Twitter dat ze uh, willen dat Iran in het bijzonder en ook hun uh, uh, uh, lokale uh, steunpilaar hier Hezbollah, dat die zich terugtrekken uit Syrië. Ook daar dus weer die link met die burgeroorlog. Ze willen ook dat er gevangenen worden vrijgelaten. Nou ja, zowel Hezbollah als Iran hebben al gezegd dat daar geen denken aan is dat ze daaraan toegeven. En dus is de angst groot dat er meer aanslagen zullen komen. Omdat die groepering heeft gezegd dat ze niet zullen stoppen voordat Iran zijn troepen uit Syrië heeft teruggetrokken. Ja, dus je zegt het eigenlijk al, want het was natuurlijk voor de burgeroorlog in Syrië relatief rustig in Libanon, hè? Ja, en ook de laatste tijd, kijk, het blijven incidenten. En ook nu zie je weer dat Libanese politici van links tot rechts uit alle groepen en uh, geledingen, die uh, keuren dit af. Dus men probeert het wel te beheersen. Maar je moet vaststellen dat er steeds meer aanslagen komen. En dat is ook waar mensen hier uh, bang voor zijn. Die zijn het glas nu nog aan het opruimen wat uh, uit heel veel ramen in de omgeving gesprongen is. En die kennen dit natuurlijk maar al te goed van de periode aan het begin van deze eeuw dat er heel veel van dat soort aanslagen waren in uh, Libanon. En niemand heeft zin om daar naartoe terug te gaan. En toch is iedereen bang dat dat bijna niet anders kan. Want zo'n aanslag op zo'n doel, de Iraanse ambassade achter me... ja, dat moet, zegt iedereen, bijna wel een vergelding met zich meebrengen. En weer een vergelding op een vergelding. En zo kom je in een spiraal waar niemand eigenlijk op zit te wachten. Sander, dank je wel. Ja. wil je nog steeds naar Turkije Ik wil als een... ...kamp in Turkije... bij die gasten. Ja, maar dit is... Uh, dit, maar is uh, even, dit is we. Maar, maar ja, Hoe je het ook bent of verkeerd. dat gaat een keer uh, uit de klauwen lopen daar. Ja, maar... maar begrijp ik clip clipje nou niet goed... ...of klopt er iets niet. hier? Wat dan? Ze hebben een aanslag gepleegd... ...op de Syrische ambassade... ...nee, de Iraanse ambassade in... Uh, ...Beirut, Libanon. In Libanon. Ja. Dat was een boodschap... ...tegen de Iraanse regering... Ja. ...van bemoei je niet met de burgeroorlog in... Syrië. Syrië. Ja. Nou is er een dreiging dat er nog heel veel meer aanslaat. Maar gaan ze dan constant als het tegen Iran gericht is? Hoeveel Iranese instellingen zitten er in Libanon? Eentje? Ja, dus gaan ze nou keer op keer dan de ambassade opblazen? Ja, waarschijnlijk. In maar dat de... is dan de dreiging, want ze gaan niet hun eigen land opblazen. Want... Wat bedoel je? Ik vond het een beetje vreemd ze zei, ja, je weet nou, hij zegt op een gegeven moment, je weet nou dat er, meer, dat er nou veel meer aanslagen gaan volgen. Ja, hij bedoelde dat er dan vergelding komt. Ja. Bedeutet, je, je valt Hezbollah aan. Ja, dan vraag, joh. je vindt, je Dit is gewoon een... een, een je kan er weer... Uh, ik heb even die, die groepering opgezocht. Abdullah Azam. Ja, ze zijn al, al, al qaeda geleerd, hè? Ja. ja. Nou ja, ja. Want uh, wat het is... Ik heb het opgezocht. Ja. Vind ik altijd interessant, die dingen. En dit is een, uh, van oorsprong... Het is vernoemd naar een uh, Palestijn. Die heet dan Abdullah Azam. Ja. En die, die, dat was echt een held daar. En uh, op een gegeven moment heeft hij uh, samen met Osama bin Laden en uh, die uh, Al Zwafalali. Ja, Al Zwafalali. Ja. En, en, en nog zo'n hele bekende, met z'n vieren. Waren, waren hun zeg maar de leiders van de, van de opstand tegen de Sovjet-Unie in Afghanistan. Ja, ja, ja. ja, ja, en, daar ja daar. Ik, daar, en, en die brigade is daarna genoemd. Dus daar kan je ook wel vanuit gaan dat het al. Is eigenlijk hetzelfde als Al-Qaeda, het is gewoon bullshit, het, ja. het is gewoon CIA. Ja. ja. Want als jij, daar hebben we het vaker over gehad, als jij een beetje terrorist bent, waarom ga je dan via Twitter allerlei dingen? Weet je wel? De oorlog in Afghanistan cool. met de Russen was geen, dat niet Rusland tegen Afghanistan, dat was Rusland tegen Amerika. Ja. Het is uitlokken van, ja. van meer. En, en, en, en ja. Ja, ja, een strijd die uitgespeeld wil gaan worden. Dus, ja, ik ga liever niet uh, een jaar in Turkije zitten op dit moment. Eerlijk gezegd. Maar um, ja, laten we het Midden-Oosten afmaken. Want het was echt een enorm gezellige... goede week in het Midden-Oosten. Libanon trouwens hebben we nog laatst voorspeld... Trouwens, in een van onze uitzendingen. Dat uitzicht. ze erbij klaar, is ja. van, Daar zijn ze mee bezig. Ja. <laughs> Inderdaad. Ik weet niet hoe ik aan die informatie kwam. Maar die, die, die. Uh, Libië twee jaar geleden... als Team America heeft het bevrijd... van de, de evil Gaddafi. Ja. Die uh, evil dictator. Die uh, evil... Gemeen, uh, vieze vieze Huizen bouwde voor iedereen. Iedereen ja. geld gaf... Uh, Paradijs maakte van Libië, Afrika wilde helpen, Afrika ziekteloos wilde maken. Teringlaaien. Tyfuslaaien. Ach, ach, ach. Maar, gelukkig, Joost. Kwam Team Amerika twee jaar geleden, weet je nog. Heb ik dacht ik binnen een paar jaar dood. En een paar uh, maanden dood, ging nog vijf erop. Ja. Ging eventjes zelf even tegen, waar ik maar begon een beetje terug te spartelen. Maar toen gingen ze de goede wapentjes inzetten en toen binnen een, kwam hij aan bunker gekropen en schoten hem achter zijn nek. Ja, en sinds die tijd het is een paradijs, paradijs geworden. Daarvoor was Libië eigenlijk een kutland hoor. Ja, we gaan ervoor hoe, hoe paradijs Libië op dit moment is. Oh, wat doe je? Komt ie. Huh? We zitten we tegen hem of aan. We hebben er lang niet over gehoord, maar het is nog steeds erg onrustig in Libië sinds de val van het regime van Gaddafi twee jaar geleden. Er is nauwelijks centraal gezag en dus vechten verschillende milities en stammen om de macht. In de hoofdstad Tripoli vielen zo'n 40 doden en meer dan 20 gewonden. toen een militie begon te schieten op ongewapende algemeen. demonstranten. Ja. Dat betekent de chaotische situatie in het land. De gewapende mannen kregen nauwelijks weerstand. toen ze op de demonstranten schoten. en dus liggen de ziekenhuizen in Tripoli overvol. Sommige gewonden kunnen worden geholpen, maar voor tientallen mensen kwam de hulp te laat. Het is chaos in Libië. In steden als Benghazi, Misrata en Zintan hebben bendes van gewapende mannen het voor het zeggen. De bende uit Misrata probeert ook voet aan de grond te krijgen in de hoofdstad Tripoli. De mannen bezitten een gebouw in dit deel van de stad. En daar ging het gisteren verkeerd. Honderden mensen demonstreerden voor het gebouw. Tegen de militie en tegen het zwakke optreden van de regering. Maar de militie pikte dat niet. De Libische regering roept op tot kanten, maar veel lijkt het niet te helpen. Dit is een foto van vandaag, militieleden die door de straten van Tripoli rijden. Er zijn berichten van nieuwe rellen en daarbij zouden opnieuw doden zijn gevallen. Gek is dat hè, want normaal gesproken als Amerika ergens ingrijpt, dan, uh... dan, dan, dan lukt het altijd wel toch? Ja toch? Irak is toch wel bijvoorbeeld heel erg leuk? Irak is fantastisch. En, uh, uh... Afghanistan. Afghanistan. Er is er nooit zoveel uh... oh, ja. papaver getild. Vietnam is tegenwoordig een paradijs. paradijsje. Echt, het is allemaal fantastisch wat die luiden doen. Ah. nou heb je nog hele plekken waar je nooit mee is groeit, geloof ik. Uh, uh... Ja. Het vuurshit, dat ze ermee donderen. Maar we kunnen wel stellen dat het. Uh... Nou ja, we hebben Libië, dat ligt naast Egypte, links van Egypte. Dan hebben we rechts van Egypte, hebben we Libanon. En dan hebben we daarbij <laughs> naast Syrië. Ah, okay. Ik zou nou misschien wel naar huis willen. Irak, maar. Afghanistan, Jemen, Pakistan. Ja, eigenlijk alles behalve op dit moment Turkije, Iran, Israël. Daar houdt ik zo'n beetje op. Saudi-Arabië, dat is wel een belangrijke speler, hè? Saudi-Arabië. Daar komt wel samen vandaan. Nou, dat, want Saudi-Arabië is de financier van Al-Qaeda. Ja. Uh, CIA maakt de plannen. En uh, de Mossad steunt het. Ja. Korte samenvatting. En je uh, de, de, de landen die... Uh, hè? Maar ze denken nog veilig te zitten achter een muurtje daar in Israël. Volgens mij was dat het uh, Midden-Oostenblokje al. Ja, het was een deprimerend blok, zeg jezus Christus. Ja, maar het hoort erbij. Ja, het hoort, absoluut, het is ook nieuws, maar... Maar binnenkort daarbij drones, en dan wordt het vast veiliger. Het is niet echt... Uh... Ja. Niet echt om vrolijk van te worden. Maar wat wel weer vrolijker om te worden, is volgen al uh, een tijdje de crisis, hè? Ja. En uh, ja, de, vorige week, recessie voorbij. Het ging al een weer beter. En je merkt gelijk dat de mensen in Nederland ook weer vertrouwen in krijgen. Ja, we zijn er nou... Uh... Ben, een volkje. We zijn weer aan de left. Ja? Ik heb een clipje. Nederlanders optimistisch over economie. Dan blijven ze er maar in pomp, Tegen tegen het weten Oké, okay, ik uh, ben benieuwd. Vraag je consumenten hoe de economie zich volgend jaar ontwikkelt, dan tref je voor het eerst sinds lange tijd meer optimisten dan pessimisten. Ja. Maar over de eigen financiële situatie is men nog vooral somber. Je wel, een, uh, meter? wel iets minder somber. Ik Zo denk dat dat beter gaat. Ze zeggen het ook hè, dat het veel... Doen hun uh, in het gooien meten zo. Even tien seconden terug, hebben. Tien? Ja, vijf. En dan? Wat die vrouw zegt nou, dat is grappig. Kom maar die vrouw voor rotte. Nee, die vrouw die erin in te Maar over de eigen financiële situatie is men nog vooral somber. Maar wel iets minder somber. Ik denk van dat het beter gaat. Ze zeggen het ook, hè, dat het wel een beetje... <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Je, bent, ja, je bent het ook, ja? een beetje optimistisch. Precies, hè? maar goed werkt. ja, ja als ik omheen, Ze zeggen het. Ze komen heen in de familieburen, ja, allemaal maar. werkeloos, in een korte tijd. Dan denk ik, ja, wat zie ik niet? Ja, hij is een beetje een buskill. <laughs> maar hij, uh, ik, ik, ik heb hem gezien, want er zit al een clipje bij. Hij, hij, hij, hij, ja, hij is echt een buskill. Werkeloosheid en... Ja, maar hij heeft gewoon gelijk. Hij heeft gewoon gelijk. Nee, Joost, maar dat is uit de recessie of depressie. We zijn eruit. Ja, ik vind hem een fantastisch man. Ik ook. Beter gaat. Ze zeggen dat het iets beter gaat. Dat we eruit zijn, zeggen ze, maar geloven geloof er nou niet veel van. Hey, ik, ah, joh, ik, ik denk dat het wel helemaal goed gaat komen. En dat we gewoon met z'n allen daar uh, ja, moeten bijdragen. Natuurlijk. Ach, door ze te meer. kopen. Ja, precies. Het consumentenvertrouwen is belangrijk, want het is een voorbode vaak van economisch herstel. Als mensen positiever zijn, mensen dan gaan ze meer ook geld uitgeven. Ja, dat zo is kopen. de gedachte. Maar we leven in lastige tijden. We hebben met z'n allen gemiddeld minder geld te besteden. En elke maand raken steeds meer mensen werkloos. Nog altijd. Je kunt is, wel meer vertrouwen hebben de economie. Dat ze dat weer blij ja. worden. En dan gaan ze allemaal die namen dat was, dat was vandaag ook het nieuws. De werkloosheid is daadwerkelijk minder geworden. Maar dat kwam... Dat is echt serieus. kan er bijna niet anders. Er waren 11.000 banen uh, minder. Of nee, 11.000 werkzoekenden minder. En uh, toen dacht ik van, oké, okay, oké, okay, oké. Okay, nou, waarom? Waarom is dat? Leg uit. En toen kwam hij aan het einde van het clipje. Toen zei die, uh, iemand zei van, uh, uh, het cijfer is vooral te danken aan, uh, aan al die uh, studenten die zich nu aan, op dit moment <laughs> weer naar school zijn gegaan. En mensen die niet aan de, aan de bak kwamen en de conclusie trokken dat ze naar school moesten teruggaan. Uh. Daar, daarom, dat is een Ja, document. men kan namelijk niet lagen. We vragen we een clip. Om meer geld uit te geven, moet je ook meer geld hebben. Ja. CBS vraagt consumenten ook of ze bereid zijn om grote aankopen te doen, zoals tv's en meubels. En die bereidheid is afgelopen maand afgenomen. Ja, je draait toch in de slipper die wel een paar keer positiever. om. En, ja. Ja, je bent heel voorzichtig <laughs> en uh, je denkt nog eens een keer goed na. Dus je zegt niet van, oh, ik zie een mooie tv, ik ga maar meteen kopen. Nee. Sinterklaas en kerstcadeaus vallen meestal niet onder de grote aankopen. Misschien nee, nee. dat het positievere gevoel onder de mensen dan toch nog een extra zetje geeft aan de economie. Nou, ik ben helemaal weer opgebeurd. Jij? Ja? Sinterklaas hadden uit de crisis trekken. Nou. Nou, dan Gaan we lekker komen. Ik heb de andere zijde van dit. Hè. We, wilden, we zijn echt het meest gedeprimeerde land. Hadden we het straks over? Het meest ja. gedeprimeerde land van Europa. Ik denk van de hele wereld. Op, op de Filipijnen na. Misschien dat ze daar zelfs nog vrolijker rondlopen dan hier. Sommige dorpen misschien niet. Ja. En we, maar. Joost. Uh, alles. Weet je wel. Iedereen is gedreprimeerd. Uh, het gaat, gewoon kloten. Laten we het gewoon maar zo noemen als het is. Het gaat gewoon kut. Er zijn gewoon rotten voor mensen die het niet meer kunnen. Ja. Al wil het nieuws ons doen geloven van je moet toch weer consumeren. En daarom krijg je dit soort berichten. Ze ja. dus kunnen moeilijk al iedereen de rest van die 99 aan, aan het woord laten. Die zich geïnterviewd hebben. Die allemaal zeiden van uh, kloten. Ja sterker nog. Die hebben ze er gewoon tussen zitten. Omdat ze niet andere, geen andere mensen hadden. Die ene man die zei van. No, Dankzij die Duijselbloem. Ze zeggen zelfs, niemand kookt meer. Ja. Maar de andere kant van dit verhaal is. is uh, ik weet niet of je het gehoord hebt. Nederland heeft een net kleine, hoe noem je het? Als je het net overgaat. Een, een, een, Met haar hak over de sloot. Een, een, een kleine voldoende gehad. Dus ze hebben zo'n beter woord. Ja? Aan, van de EU. Over de begroting? Ja. Ja, dat heb ik gehoord. Maar Dijsselbloem, onze minister. Hè? Onze vriendelijke plaatsgenoot. Die voelt zich daar heel erg. Uh... Die ge, uh, Nederland kreeg dus een kleine voldoende. En uh, Dijsselbloem die gaf zichzelf een, een zeven. Oh. En, uh, ik heb hier de clip. Dijsselbloem is een is verreiging. die dat een Daar kregen de Eurolanden van de Europese Commissie een soort rapportcijfer voor hun begroting. <laughs> Nederland kreeg een voldoende, zei ik net. Oh, net. Dat betekent dat Nederland van Brussel niet opnieuw hoeft te bezuinigen. Tot tevredenheid van minister Dijsselbloem van Financiën. Wat is uw reactie op het, op het oordeel van de Europese he? Commissie op de Nederlandse begroting? Goh. Nou, ik ben daar natuurlijk tevreden mee. Uh, ja, ja, ja. De commissie heeft vastgesteld dat de 6 miljard die wij moeten doen, dat we die ook hebben gedaan. Dat we die structureel en effectief hebben belegd met maatregelen. Ja. Dat is een belangrijke oordeel. Uh, ja. De commissie zegt ook, er is geen enkele marge. U zult ook echt moeten doen wat u belooft. Ja, nou, dat was ik toch al van plan, dus dat komt goed uit. Dus ja. maar, uh, er zijn ook weinig marges op dit moment. Uh, dus uh, we zullen ons strikt moeten houden aan alle begrotingsafspraken. Kees Oostendorf in Brussel. Kees, de minister klinkt laconiek. Like Speelt hij dat of is het echt? Dat is, ja. ja, hij speelt het in ieder geval goed, want het ziet er vrij authentiek uit, de laconieke houding. En dat het, het echt Maar het is ook ja. een beetje... Ja. Raad, ja. Hem dan al? Want we weten allemaal nog hoe ontzettend hard hij ervoor heeft moeten knoepen... ...om aan die Europese begrotingsregels ja. te kunnen oh, vervolgen. 6 miljard aan extra bezuinigingen, terwijl het kabinet dat eigenlijk natuurlijk niet wilde... ...de economie dat eigenlijk niet <laughs> aankon en de oppositie Aha. het al helemaal niet wilde... Toch heeft Dijsselbloem, dat weten we nog, wekenlang de blaren op zijn tong gepraat met de oppositie. Heeft steun gekregen van de oppositie voor die extra bezuinigingen. En juist omdat Dijsselbloem zo hard heeft gewerkt in Den Haag, kreeg hij vandaag hier in Brussel van commissaris Reen dus die voldoende. Europa kijkt Nederland op de vingers. Deze eurocommissaris, Olly Reen, moet alle begrotingen van de landen met de euro bestuderen. Het <tus> is echt een belachelijk verhaal. <tus> Het oordeel over de begroting van Nederland is voorzichtig positief. Nog eens een keer extra bezuinigen is vooralsnog niet nodig. Voorals nog. Additional nee. measures are currently not warranted. But I interact that there is no margin for slippage, and the budget is subject to significant risk of non compliance. Minister Dijsselbloem beseft dat zijn begroting slechts op papier aan alle eisen voldoet. In de praktijk wachten Nederland nog grote problemen. Het is natuurlijk zo dat er nog allerlei risico's zijn zolang we nog zo weinig economische groei hebben. Uh, risico's gaat om uh, uitgaven aan uh, sociale zekerheid. Uh, we hebben nog risico's in de woningmarkt oh, oh, die oh, oh, nog, waar de prijzen nog steeds licht dalen. Ik oh, ja, ja. zie ook wel positieve ja, trends ja. weer ja. ontstaan. Oh, we hebben nog een rond het pensioenstelsel. Uh, daar zijn we nu uh, bezig met uh, hervormingsvoorstellen. Uh, die moeten allemaal aan ja, de dan nog een uh, beetje... En dan gaan we onze doelstellingen ja. halen. Ondanks de risico's <laughs> vindt Dijsselbloem over zijn eigen werk... in alle bescheidenheid dat hij het er nog redelijk goed vanaf heeft gebracht. Als u het zelf mag vertalen in een rapportcijfer, is dit een zesje met de hakken over de sloot of is het beter? Nee, het lijkt me wel een zeven. We doen namelijk gewoon aan wat er van ons verwacht wordt. Ja, uh, ja dat we wel het wel wel is veel ja. beter. Natuurlijk. Ja, de eurozone het goed. is door Reen opgedeeld in drie categorieën. Dit is Allereerst de landen Luister. die hun begroting op orde die hebben. Drie categorieën. Dat wil zeggen met een tekort dat kleiner is dan 3 procent. <laughs> dat zijn er niet veel: Duitsland en Estland. Dan de grootste groep, in oranje. Dat zijn de landen zoals Nederland en Frankrijk. Die houden zich net aan de begrotingsregels. Maar de commissie houdt ze het komende jaar extra in de gaten om te zien of dat ook zo blijft. Anders worden ze gedegradeerd en komen ze ja, in de rode groep terug, oh met het grootste ja, risico dat ze niet, dat niet, niet kunnen nakomen. Portugal, Griekenland en Ierland zijn niet extra onder loep genomen, want die krijgen al een speciale behandeling. Ik heb dit, dit zitten luisteren, dit dit nieuwe, maar misschien moet je het een keer opzoeken wie er nou precies in die rode groep zit, want ik heb het zitten luisteren en ja. hij noemt er dus drie op van die rode groep, maar er zitten ongetwijfeld veel meer in. Zoals Spanje en Italië, misschien, denk ik. Italië zeker. En uh, wat hadden we laatst? Uh, ook zo'n Oost-Europese land wat helemaal naar de kloten is. Dus keer voor, vo voor de volgende show straks een... Zoeken, ja. straks een keertje op zoek? Ja. Chris, oh. ja, uh, oh, wij zitten Kis. dus, ja, wat moet je zeggen? In de veilige zone of vinden ze ons toch een probleem want... Nou, een beetje ertussenin. We zitten in de middenmotor nou, Daar heb je een paar commissaris Leon nee, die zegt hoffelijk. Die zegt tegen he? Nederland, uw begrotingstekort ja. is nu, nog steeds uh, veel te groot. Probleem. Maar u bent op de goede weg. Maar de ja, Europese Commissie die heeft ook ambtenaren in dienst. Drie in totaal. Die echt specifiek weg. naar Nederland kijken. Die laat op het ministerie <laughs> maar wat, van Financiën. Is een consequentie als je in de rode groep zit? heb je dat wel mee. Dan krijgen waarschijnlijk tien ambtenaren of zo op je. Ja, maar dan gaan ze nog een gegeven moment mensen doodgelen. Wat, wat is dat nou voor boosje dan? Hoor? Het is gewoon één grote crapval. Maar het is toch belachelijk hoe wij nu... als, als, als uh, wat elke keer gezegd wordt... dat wij nog een autonoom land zijn... of hoe moet je het zeggen? Dat we nu uh, door Brussel... gewoon op onze, op onze uh, ja. lip gezepen... Hoe, hoe noem je het? Jullie ja. moeten meer bezuinigen... nee, je vreemd wat minder. Ja, dat, dat, dat je gewoon... slaat nergens op. Hiermee, maar die gaan op doorgaan. Nederland in... die praten daar met pensioenfondsen... met woningbouwcorporaties... om te die kijken is er al of die lang. beloftes dat uit gewoon. Den Haag... ook echt oh, in de praktijk lul. worden ingevoerd... En die ambtenaren van de commissie maken zich wel degelijk zorgen over de uitvoering van alle mooie beloftes uit Den Haag. Want het is maar de vraag of Nederland wel degelijk de pensioenen eh, hervormt. Het is ook maar de vraag of de economie in Nederland wel voldoende gaat groeien de komende tijd. Dus eigenlijk is de conclusie het hof maar een beetje tegen te gaan zitten het komend jaar. En opnieuw zal de mededeling dan uit Brussel kunnen zijn dat het mes opnieuw... Van Brussel, kutwalen. Kutwalen. Ja, snap ik. Oké, okay, kom zo weten. Fuck ze, weg uit de EU, nu. Kutwalen zijn. Flikker op man, we kunnen toch zelfstandig zijn voor veel beter dan... dan, dan, dan, dan. Ja, niet dat ik een of andere politieke voorkeur heb, maar dit slaat nou, helemaal nergens op. We dat dat, je, dat, dat, dat je, Het gaat om die 3,3, want je mag maar 3,3% ja. uh, begrotingstekort hebben. Maar het enige, het enige uh, ironische is... Dat, ja, fuck, uh, dat is begrotingstekort. Ja, maar dat is wel een klein beetje oh, ironie, oh, zoete ironie. Uh, wij waren het land dat uiteindelijk heeft bepaald dat je maximaal 3,3%... <laughs> ja daarom uh, boontje komt ons rondje scammers alle landen lopen opfokken ja al dat doen goed met ons ging. goed met ons uh, ging. Waar we vies naties zijn en dat uh, we allemaal van die diestelbloem zijn en, van en, jo en Joost en Mickey's en dat we graag de boel naaien ja. we zijn gewoon duister over en dan Alleen we even in de hoek waar de klappen vallen en dan zijn ja. de rest hey. Ja, dan krijg je een de deksel op je ja. Wie wiekelgraft voor een ander maar Brussel kan volgend jaar inderdaad in. zeggen hé, hey, nou vinden we het niet goed dat moet 13 miljard af 13 miljard af en dan gaan ze zeggen dat kan ik ga dan gaan we ja. ja, maar. Pff. Het is toch uh, bezopen. Over bezopen dingen, hè? En dan toch even binnen de landsgrenzen ook. Ik weet niet of jij het meer, ik kreeg. Ik hoorde het op het nieuws en ik moest er gewoon echt gewoon van spugen. Ik heb de clip ook genoemd. Razzia's, razzia's op Nederlandse snelwegen. Razzia's toch dat je gewoon uh, alles en iedereen gewoon. Uh, ja, ja. oppakt. Ja, oppakt en uh, controleert en voor geen enkele reden. Gaat dit, gaat dit, gaat dit over de grote. Uh, uh, over de buitenlandse bendes. Ja, mobiele bendes. Oost-Europese mobiele bendes. Eh, opstel, die hadden had erover gezegd, toch? En wat ze gedaan hebben, ze hebben, dus van het weekend hebben ze de hele A58 bij Bergen-op-Zoom... ...hebben ze gewoon volledig afgesloten en hebben ze al het verkeer. Want ja. daar, op een of andere manier, moeten bij Bergen-op-Zoom dan Oost-Europese bendes rijden. Ja, ja nou, dat dus is het. Hele feit, idee, het, het hele het idee van vrouwen. Oost-Europese bendes trekken Nederland door of zoiets. Ja, dat snap ik. Maar waarom moet je dan de A58 bij Bergen-op-Zoom afsluiten? Rijden die daar toevallig? Dat schijnt nou, ze daar wel graag. Hè? Dat schijnt een beetje op uh, oost europa de lijn. Ja. Ik zal het er gewoon even erin gooien. Er zit één ding in. Er zit één gozer in. Het is gewoon een acht uur journaal. Er zit één gozer in. Je lacht je dood. Criminelen uit landen als Polen, Bulgarije, Roemenië Litouwen... trekken oh, groothoed door ons land. En dat loopt blijkbaar uit de hand. Want de politie heeft de hele week... langs de snelwegen in het oosten en het zuiden geprobeerd ze op te pakken. We waren erbij afgelopen nacht... Even. Maar, goed. maar eerst de minister die erover gaat. De actie was een succes, zegt hij. Ja, 22 aanhoudingen. 35.000 euro contant uh, uh, geld. Man, uh, mooier, uh, boyer, uh, man, ja. Auto's aangepakt. En wat natuurlijk de heel brood, belangrijk grap, is, uh, brood, brood, brood, nog meer brood, brood, brood. informatie brood, brood, brood, brood, brood, om de verder toe te slaan. Verslaggever Tanja Brown volgde de afgelopen dag de politie bij een van de acties tegen de zogenoemde mobiele benders. Ik ga niet lopen. De A58 bij Bergen op Zoom gaat op slot. Alle auto's moeten de snelweg af, langs dit apparaat dat elk kenteken controleert. World order. We kijken met name naar de kentekens die al eerder door collega's uit de andere landen aan ons gegeven zijn. Met uh, de opmerkingen bij, dit zijn mensen waarvan wij weten dat ze crimineel zijn. Wij denken ook dat ze vaak in Nederland komen, hier heb je de kentekens en als je ziet kun je ze controleren. Ook automobilisten die er in de ogen van de politie verdacht uitzien, worden eruit gepikt. Hotel Papa, Haal dat die maar even tussenuit. Ja, die En dan worden jullie eruit gepikt? Ja, zeker omdat ik zwart ben. Denk je? Nee, ben je, ja. misschien een beetje de auto. Maar, ik weet nog niet. En dan worden jullie eruit gepikt? Ja, zeker omdat ik zwart ben. Denk je? Nee, ben je, misschien een Wel, beetje de dus, auto. Ja. Zo kunnen we. Dus... Je hebt niks op je kerstop. Nee, ik niet, nee, ik niet nee. Winkeldiefstallen en woninginbraken door Oost-Europese mobiele bendes nemen toe. Waarom zijn ze zo moeilijk te pakken? Omdat als u een auto ziet rijden... Het, maar de vraag is of het een, iemand is die op familiebezoek gaat, ja. ziekenbezoek. Ja. of dat hij uh, uh, tijd goud. gaat plegen, dat zie je niet zomaar iemand. Je moet iemand op hete daad betrappen. En dan is het de kunst om te zorgen dat wij in onze verhoor-situatie... Uh, die gegevens krijgen die wijzen op bendes... Een dronken man wordt aangehouden. De auto van een wanbetaler wordt in beslag genomen en weggesleept. En deze man wordt betrapt met harddrugs. Het is geen één bende. Het gooide de bestuurder uit het raam. Maar op zo. Toen hij hier net aankwam rijden. Geen mobiele bende zover. <laughs> Tenminste, zo lijkt het. Maar de politie heeft wel iets gezien. Ik heb mensen ook uh, die gewoon bekend zijn in landelijke netwerken, uh, woningovervallen, straatroven, inbraken... Wie heeft u hier gezien vanavond? Ja, dit zijn mensen die wij we vanavond wel gezien. En dan hebben we geen strafbaar feit wat we erbij kunnen vinden... maar we gebruiken het wel zeg maar, als een bouwsteen... wat wij in de toekomst kunnen gebruiken... om een opsporingsonderzoek rond ja, te krijgen. Nederland werkt inmiddels samen met politie in de landen om ons heen. Maar omdat veel van de bendeleden geen vaste woonplaats hebben... en op hun strooptocht door heel Europa trekken... blijft het lastig om ze aan te pakken. Ja, dan pakken we de AG50. Is het wel te stoppen? Het is in ieder geval proberen we te beheersen. Of het te stoppen valt is ingewikkeld met open grenzen... Maar als we niks doen, weet ik zeker dat het erger wordt. Een so grote concurrent. Fucking maar, bullshit. Ze hebben lukraak auto aangehouden en ons verboven gekeerd. Nee, lukraak. Ze hebben die hele snelweg afgesloten. Ja, ja, ja. Iedereen moest door een... Ze hadden een of andere uh, uh, computerscanner. Een scanner. En dan hadden ze allemaal nummerborden. En iedereen moest door die scanner heen. En ze hadden ook mensen gezien van Poolse bendes. Maar die nee, konden kon nee, niks doen. Want... Nee, maar luister. Het verhaal... Hij ze ze zegt in het begin... Uh, iedereen moest sowieso scannen heen. En ja. ze hadden van uh, collega's uit het buitenland... hadden ze een hele lijst met nummerborden van uh, auto's... Allere die van je verdacht van criminelen zouden kunnen zijn. Ze doen die controle, denk je... Allah, dat is een goeie, goed verhaal. Not, maar goed, goeie, goed die, go je gaat dat doen. Ja. En uiteindelijk draait het erop uit... dat je dus niet alleen die dingen scande. Ze scannen dus alles. Alles. Ja. Ze hebben alle databases aan elkaar geconnect. Dat is wat internet echt het echte gevaar van is. Alles aan elkaar geconnect. En ze hebben allerlei boetes uitgedeeld. Allerlei shit. Ze hebben allerlei, mens, allerlei mensen, allerlei uh, informatie. Gefeliciteerd. Dus je, je verzendt uh, een bullshit iets. Ja. De reden om een, om een razzia uit op te zetten. Dit is toch, uh, jij luistert ook naar No Agenda. Ja. Dit is toch één op één hetzelfde wat TSE doet op al die snelwegen ja. in, uh, bij Mexico en Canada in de buurt. Absoluut. Dat ze hele snelwegen afzetten en iedereen gaat door die scanners heen. Want er zullen wel eens wat, uh, weet ik veel, een uh, terroristische altijd... Canadees zijn of zo. Ik kan het altijd rechtvaardigen, want als je duizenden auto's erheen gast, ga je graag wel mensen vinden die iets niet uh, gedaan hebben. Natuurlijk wel. Je hele snelweg afzetten man. Wat een idioten. Ja, wat een eng ziek landje. Ja, ik heb meer van dit soort nieuws gehoord hoor. Het is echt triest hoor. Ze gebruiken al die bullshit dingen van Oost-Europeanen, wat, wat ik al zei: brengen ze langzaam in het nieuws. Van, o, o, o, o. En hier zeggen ze al een paar keer van ja, ze trekken rond. Dus wie zegt dat ze op de A58 rijden op een bepaald tijdstift? Het slaat nergens op. Het slaat helemaal nergens op. En mensen gaan er meer goed voor onze veiligheid. Het is voor veilig is het onze, maar, onze maar veiligheid. Voor de veiligheid. van dus elkaar. Voor onze veiligheid. Ja? Het is trouwens: uh, in Rusland. Rusland. Daar zitten die die Greenpeace boefjes, Ach, ja, die, uh... Oeh. ook wel, Dat is Grimpy's tuig. Wat zeik is dat, hè? Uh, maar uh, uh, er is een die doorbraak, de, de, de, Ja, ik heb het gehoord. De diplomatie van Frans, uh, Fransje Timmerkut, die ik geholpen. Ja, dat dus betalen ze, hè? Dat betalen ze. Wij ook. Nee, Grimpy, Ja, uiteindelijk. Oh, is dat in de clip? Ja, Frans Dat Duin wordt Grimpy betaald. Maar je moet ook de clip al eerst. Deze? Ja. Heel even, leek het een herhaling van twee maanden geleden in Moermansk. Eenzelfde arrestantenwagen, eenzelfde soort gang, eenzelfde kooi voor de verdachte. Het weerzien van Faiza Wolessen met haar Greenpeace-collega's was emotioneel. We zijn als zusjes, zou Jessica Wilson van Greenpeace International later zeggen. Op de rol stond verlenging van de voorlopige hechtenis met drie maanden. Het is geen plekje om vast te zitten, maar ik heb nog goede hoop en het is, het is uit te houden. Twee verdiepingen hoger in dezelfde rechtbank stond een andere Nederlander voor de rechter. Boordwijk Manas Manasuros. Hij klaagde over zijn gezondheid. Voor Faiza was het een lange zit, maar toen de openbare aanklager liet weten dat hij zich niet zou verzetten tegen vrijlating op borgtocht, was de zaak duidelijk. Uh, we of course very relieved. But until all of them are out, uh, and not just out on bail, but completely cleared of all of these ludicrous charges, there will be no celebration activities. Maar het is nog niet duidelijk welke voorwaarden er precies gaan gelden voor mannen, FISA en hun mede-activisten. Oh, <laughs> until we actually see the official court documents we don't know and we, we can't really speculate. <laughs> <laughs> Hoe dan ook, de opluchting bij FISA is groot. Het is een stap in de goede richting. Ik, uh, ik heb nog wel nog steeds het gevoel dat ik vastzit in een web van leugens. Ja, maar, is ook gek. <laughs> Echt vrij zijn ze niet. En we hebben ze nog steeds een rechtszaak boven het hoofd. Maar verwacht wordt dat ze ergens volgende week de cel uit kunnen. En in ieder geval wat vrijer nou, kunnen. Nou, wat hopen, dat is ook van een gezeikrap. Ja, maar. Maar uiteindelijk komt het natuurlijk door de diplomatie van Frans. En, en door dat... Willem. Willem ook? Heeft hij ook meegeholpen? Ja, Willem. Frans gaat het vertellen. Ik ben maar. toch geen nummer? Willem? Frans, Frans durft het niet uit te spreken, maar je merkt wel dat hij eh, in hij zit boven de andere deze Krimpjes, Frans Kut, blij als een laffe, kruipelige schoot. <coughs> het is trouwens een vrij zachte opname, dus je moet, uh, je moet iets harder zetten. Oké, okay. Fransje willen we alle ruimte geven in ons programma. Ik ben ontzettend blij dat ze in ieder geval uh, op borgtocht uh, die, de vrij de zijn uh, nu. Uh, maar daar zijn we er nog niet mee, want uh, ze worden nog steeds vervolgd.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 Afwachten. Maar nogmaals, onze inzet blijft erop gericht, nogmaals. ook met onze diplomatieke inspanningen, onze gesprekken met Rusland om schip en bemanning zo snel mogelijk helemaal vrij te krijgen. Er Moet een borgsom worden betaald? Uh, speelt uh, de staat daar ook een rol in? In die zin, betaalt de staat dat of betaalt Greenpeace we we Greenpeace betaalt uh, de borgsom. De staat helpt bij het op tijd uh, het geld we ook uh, te bestemmen we en te krijgen. Maar Greenpeace betaalt. Greenpeace betaalt. Tonderop man, die betaalt echt nooit. Nee, tuurlijk dus maar hetzelfde als zo'n flikker hebben toch gehad bij Uitse zonder Grenzen met die, uh, met die knakker die daar vast zat. Weet ik niet. Die, die, uh, hoe heette die gozer? Dat was een jaar of acht terug, of zo, tien terug. Had je die, die, die, die, die blonde gozer, die was uh, voor Uitse zonder Grenzen zat hij in... Oh, ik weet het niet wat ik bedoel was, man. rusland dat was een verschrikkelijke gast, was dat. En uh, die is uiteindelijk ook vrijgekocht en zogenaamd oh, ja. door Amnesty International, maar Nederland schoot het voor. En dat geldt ook nooit meer teruggezien. Wij met ja, dat is zo'n, ik, ik kreeg ook echt ja, maar, krampen, je zag het, ik ja, kreeg helemaal krampen van het maar, ik Vond niet dat Frans echt kruiperig, Kruipig. Frans kruipig. Die, kruipig. Niet, niet, niet, niet meer die Frans die wij een paar weken geleden nog Frans, een, uh, nog een medaille gaven. Ja, hij heeft weer verloren, ja. tuurlijk heeft hij verloren. Ja, maar hij, hij, hij, hij, hij mag ook niet niks zeggen, Hij Want, recht heeft een uh, loop gehad. Ja, ze zeggen geen hoog, hoe hoog die borgsom is. Ik denk dat uh, Poetin wel uh, miljoen, een paar miljoenen. Een paar miljoen. Het nee, was een miljoen. Het was een miljoen. Oh. Dus per, per, per gas is dus 2 miljoen. Voor de Nederlanders. Ja, per, denk, per gas? Denk ik wel. Dus we betalen twee keer zoveel aan uh, Greenpeace Mongolen, als een dan knikkerbos aan een Oké. Zou is leuk om. Als dan nodig af te zeggen dat dit ja. ja, hoeveel god het ook ja. is. Maar ik zag ook iets dat je iets had met. Um, we hebben veel Nederlands nieuws. Nederlanders bang worden. Ja, worden. ja, ja, er is weer een, een angst. Hij heet, die? heet uh, mensen worden maar bang. Killer are coming. ja, ja. ja. Dus, uh, we, we, ze, gaan, ze hebben weer een nieuw, iets gevonden om ons angst in te boezemen. We moeten nog eens bang zijn voor de bacteriën, hè? want bacteriën die worden resistent tegen werken, iedere vorm van antibiotica. Die maar is binnenkort een je dus waarschijnlijk moeten we meer geld naar de farmaceutische industrie. Ja. Want de huidige uh, antibiotica... Ja, We ja, worden niet meer bang meer. Hè? Mensen die gaan de griep laten, laten liggen en zo. Ja. te bang worden. Het gaat om varianten van normale darmbacteriën... die gezonde mensen weinig kwaad doen. Oh, Bij zieken en nou, nou, nou verzwakte patiënten... kunnen gevaarlijke infecties ontstaan... die nauwelijks te behandelen zijn. Het onderzoek is gedaan in 38 landen. In 16 landen, waaronder Nederland en België... neemt de verspreiding van de resistente bacterie toe... In Ierland, Hongarije, Israël, Griekenland en Italië is zelfs al meer dan 5% van al die bacteriën ongevoelig voor antibiotica. Nou, bacteriën ik, echt... ik ben bang. Ja. Als dat je bedoeling was omdat ik bang moest doen. Ja, nou, vroeger, vroeger als je een griepje kreeg, dacht je nou vier dagen vrij. Hè? Darmbacterie man, no, normaal poep je die uit hoor. Ja, maar nou, nou zijn ze resistent en alles. Dus, uh... Nou, als het bij, bij mij naar binnen komt, daar zijn die bacteriën echt niet resistent voor hoor. Ik schrijf drie keer per dag, je moet je toch wel ja, eens... Bij, bij ons hebben die bacteriën geen enkele kans. Ja. <laughs> maar maar uh, hou er maar rekening mee dat je binnenkort waarschijnlijk weer ergens opgeroepen wordt... om een nieuwe uh, ja. griepspuit te halen of een nieuwe darmspuit. De ziekenhuissterfte sluit er wel op aan, dan. Dat sluit er zeker op aan. Dat is namelijk een clipje, mee. Uh, In Nederland is de ziekenhuissterfte is met 50% gedaald. Dat vind ik een... 50%? 50%, de herfst. In een jaar. Ja, een paar jaar is het in het clipje ook uit. Nou, dat gaat binnenkort dan wel, wel niet gedaan worden ja, door die bacterie. Maar laten we eerst stellen, dat is goed nieuws. Ja. Dan gaan er minder mensen dood. En daar hebben ze eigenlijk, een, ja, ze hebben een te imbecile manier mee. Het, het is een wonder dat er nog mensen levend de ziekenhuizen uitkomen. Want hier is, krijgen ze dadelijk een verpleegster die uitlegt hoe ze het voor elkaar gekregen hebben. Om 50% minder de mensen te laten overlijden. Okay. Dus dat, dat, dat die voorheen overleden, ja. dat kwam omdat ze wat ze nu hebben, nog niet hadden. Ik ben benieuwd. Ziet je Nu wikt hij niet meer. Nee, hij doet gelukkig niet meer, want dat gebeurde diverse keren achter elkaar. Hier in het Albert Zwartzer ziekenhuis in Dordrecht hebben ze alle verpleegkundigen een bijna schoolslijstje gegeven... waar ze op moeten letten als het niet goed gaat met een patiënt en direct een arts moeten bellen. De hartslag, de ademhalingsfrequentie, hoeveel urine de patiënt produceert... Maar ook uh, dat je ongerust bent over een patiënt. Uh, Als je bent over en een patiënt. dat zijn uh, redenen die <lacht> te bellen. Door het lijstje hebben ze hier 50% minder hartstilstanden. Ze waren er simpelweg op tijd bij. Maar ziekenhuizen kunnen nog veel meer missers voorkomen. Dan is medicatieveiligheid wel eentje wat extra aandacht vraagt. Binnen de chirurgie is het sterk verbeterd. Maar ook daar zal nog wat winst uh, gehaald kunnen worden. En dat geldt ook voor infecties, uh, sepsis... Ook daar kan, kunnen mogelijk nog verbeteringen plaatsvinden. Ik denk het dat, verkeerde ja. been eraf, het verkeerde <laughs> oog eruit. Gelukkig gebeurt het steeds minder. Maar het <laughs> gebeurt dus nog steeds. <laughs> en ja, maar, ja. soms kan een simpele checklist <laughs> veel ellende voorkomen. Ja, het is heel simpel, ja. Het zijn op zich punten die je gewoon al weet. Maar doordat ze nu netjes onder elkaar op een uh, kaartje staan... Uh, is het voor iedereen duidelijk. Wat een Mongolen. Het Ik het. Ja, is die door, gaan de door de meeste situaties in Nederland... wegens succes overgenomen. Oh, joh. hij loopt weer. Fijn. Vind je het bang? We ben benen er weer aangezet mevrouw. Ik, er gingen mensen dood omdat ze, ze hebben nou op een lijstje staan als je je zorgen oh. maakt over een patiënt moet je misschien een arts erbij halen. Oh. Voorheen als ze zich zorgen maakt over een patiënt dan dachten ze, oh die gaat misschien wel dood. Wat doe je eraan? En dan deed ze gewoon niks. En dan hebben ze een briefje waarop staat als iemand uh, belachelijk veel plast of als iemand uh, een hele hoge bloedwaarde heeft, dan kan hij wel eens een hart ervan krijgen zijn. Verpleegkundige. Oh. We hebben nou een lijstje dat er minder mensen het verkeerde been afgezet worden. En het verkeerde oog, we uitgesneden. Mag het het verkeerde oog uitgesneden Wat een gekke. Dat je. ze nou een brief schrijven, dat is zijn rechterbeen. Joh. <laughs> Voorheen deden ze dat niet. Oh. Nou, ik ben er wel blij mee dat ze nu eindelijk door achter zijn gekomen. Ja, nou, ik, ik denk na dit verrecht dat er nog heel veel te winnen is. Fucking Waarschijnlijk hell. Waarschijnlijk zijn er nog wel heel veel lompe dingen die, die, die aangepast kunnen worden. Ja. Ik heb, ik heb een schandaal. Jij hebt een schandaal of. Ja, we kijken allebei te veel nieuws, dus waarschijnlijk heb je het al meegekregen... ...maar Sinterklaas is een beetje genaaid. Verkeerde benen gezet, als ze het toch over benen hebben. Volgens mij heb ik hem ook zo genoemd. Ja, ja. Sinterklaas heeft verkeerde benen gezet. Ik, ik zou zo 1, 2, 3 niet weten. Hm. Nou, luister maar eens. Maar niet alleen Sinterklaas, kan ik je vertellen. Ja, die heb ik wel. Een knuffelbeer voor 10 euro, terwijl hij eerst veel duurder was. Daar kan Sinterklaas of een andere gulle geven hem toch niet voor laten liggen. Nee. Of wel? Volgens de Consumentenbond wordt de Sint dit jaar door een aantal speelgoedverkopers op het verkeerde been gezet. Maar iets als afgeprijsd presenteren, terwijl dat Ziet, niet zo is, ja, daarmee zit het goed mis, moest ik en mijn prijzenpiet helaas constateren. Was getekend de Consumentenpiet. De folters staan er bol van niet te missen aanbiedingen, ja. maar kloppen oh. ze wel. klinkt hartstikke aantrekkelijk, hartstikke leuk om aan Sinterklaas te vragen. Alleen zijn wij ook gaan kijken wat diezelfde artikelen dan in jullie kosten. Nou, in veel gevallen blijkt het exact hetzelfde bedrag te zijn als het nu, wat het nu zou kosten. Of zelfs in sommige gevallen een stukje goedkoper. Weekamp bijvoorbeeld biedt deze Lego helikopter aan. Van 29,99 voor maar 22,99. Het lijkt een goede deal. Maar niet als je het vergelijkt met de 17,99 die het speelgoed een paar maanden ervoor kostte. Het komt de consument bekend voor. Het bedoelt om mensen lekker te maken, om mensen binnen te krijgen en dan... Uh... Als mensen zien van nou het was zoveel, het is nu zoveel, dan trappen de meeste mensen daar wel in, denk ik. Ik uh, trap er echt in. Ja, ik zie een mooi prijs en dan denk ik, hé, hey, aanbieding. Maar ja, als ik een week daarvoor heb opgelet, dan zie ik dat het uh, al zo'n prijsje had. Winkeliers mogen wisselende prijzen hanteren. Maar ze mogen de consument niet misleiden. Het wordt misleidend als je eerst zegt het is het ene bedrag en daarna lagen is het een laag bedrag en dat klopt niet. De adverteerder moet bewijzen dat het die prijs had in de korte periode voordat de prijswijziging is aangekondigd. Een uitnodiging aan de bedrijven om met bewijzen te komen. De meeste... Je moet je opletten zo, hoe, hoe snel ze zo die bedrijven achter elkaar noemen. Ja. Heb je dat gehoord? Nee. Dat komt zo. Aanbiedingen vond de consumentenbond bij Intertoys, Blokker, Toys Excel en Bol.com. Alleen bij VD vond de. Bond... Dat, is, dat is toch niet normaal? Dat is gewoon 8 uur snel. Hoezo doen ze dat zo snel? Nog oh, een reclame, hè? Dat al die bedrijven genoemd moeten worden. Ja, maar dan zou ze toch. Intertoys, Toys Excel, Blokker. Dan dus zijn nog twee. Aanbiedingen vond de consumentenbond bij Intertoysblokker, Toys Excel en Bol.com. Alleen knip. bij V&D vond de bond echte voordeeltjes. Is een knip. Geen van de bekritiseerde bedrijven wilde voor de camera reageren. Gek. Het advies aan de consument, vooral zelf goed opletten en prijzen vergelijken. En dan erop af. Ja, dat is beter inderdaad ja, dan gelijk. Dan gaan we consumeren. En dan lekker kopen. Yo. Kopen. Ja, dan met, ik heb, vroeger heb ik bij de Scherafopper gewerkt in Wageningen. En dan moest ik op een gegeven moment moest ik reclamebordjes plakken. En de meeste prijsjes, ze deden we alleen een bordje omheen met reclame. Dan bleef het gewoon dezelfde prijs. Maar inderdaad een paar prijzen, die maakten we ja. 5 cent duurder. Gewoon bij het EK. Of, of, of een euro duurder. We hebben vooral bij het EK, als de tv's Televisies. verkocht moeten worden. Dan, dan, dan uh, heb nou, ik ook wel zo'n vriend van mij gewoord. Dan werd er gewoon neergezet uh, afgeprijsd. En dan, ja. dan was het gewoon de, de normale prijs. Ja, maar ook niemand niet, let erop. Uh, je, dat, dat maar ook werd... artikelen die het gewoon totaal niet verkochten. We hadden een van elektrische tandenborstel die echt... We hebben er nog geen één van verkocht in twee maanden tijd. En ze draaiden zo'n botje met een sterretje zetten van reclame. Dat dan dan vlogen ze de winkel uit. Nee, dan werkt het meteen. Ja, zo ziek is het wel, ja. ja. Dus, uh, ik had, er was een klein clipje van, van Syrië. Dat is, ho hoorde eigenlijk het Midden-Oostenblokje. Maar dat hoorde ik en het, daar viel me iets in op. En het is een heel kort clipje. 18 seconden. Hm? En uh, ja, het, het kan ik trouwens niet missen, maar luister maar eens. Die optie... ...van het vernietigen van de Syrische chemische wapens op zee... ...die ligt op tafel al een tijdje. Die is ons goed bekend. En die zal op tafel blijven liggen ...tot het moment dat de lidstaten een finale beslissing hebben genomen. Wat is er gek aan dit bericht? Dat het een Nederlander is die uit Scandinavië komt, denk ik. Ja. Scandinavisch accent. Maar ook het feit dat uh, dit nou de derde keer is... ...dat er al twee keer hiervoor vernietigde... Chemische wapens in uh, Syrië. Ze waren toch allemaal nou, weg al een paar weken ja, geleden? Maar ze dus gaan nou weer allemaal op zee nog een keer vernietigen worden. Dat is handig, dat gooien je in de zee. We, we zijn, we allemaal ze waren bang, al vernietigd. We moeten allemaal bang worden van Fukushima. Ze nog waren eerst al vernietigd, toen kwam jij met een clip. Waarom op zee? Dat ze alles al Ja, waarom op zee? Maar, maar die wapens, die... die, die, die dan gooien ze maar... alles wat niet bestaat. Hoe vaak ja. kan je een chemisch wapen vernietigen? Nou, maar het werkt hetzelfde als met Osama Bin Laden. Die hadden ze ook neergeschoten en gekeld uh, door Seal Team 7. Uh, of ja. weet ik hoe die lui heette. Maar ja, wij kunnen geen foto's van het lijk zien. We mogen het lijk niet zien. Want die, hadden, die hebben ze meteen uh, in, uh, in zee gepleurd. En uh, ze hebben wel foto's. Maar zijn... het is toch hetzelfde als dit? Ja. Oh, er foto's in deze gedaan hadden. Ja, we hebben ze in zee gepleurd. Dit is gewoon in, in vijf weken tijd vijf weken tijd zeggen. Nu zijn alle syrische chemische wapens opgeruimd. We gaan binnenkort de syrische chemische wapens opruimen. Of flikkert erop. Ja. <laughs> ja. Ja. We hebben nog een aantal dingen te bespreken. Kun je jij nog een voorkeur hebben? Uh, nee, ik heb mijn kipje denk ik wel redelijk. Je hebt nog die uh, van de PvdA zou oh, ik Ja, ja, ja. Dus uh, dat is, uh, de Partij van de Arbeid dat is een partij die opkomt voor de zwakker in de samenleving. Hè, voor de arbeiders. Voor de mensen die hard moeten werken klein dus beetje geld verdienen. Vroeger. Tegenwoordig is het de middenpartij toch. Ja, maar ze hebben nou. Dit, dit berichtje. trappen ze toch wel heel duidelijk. Ja, als je, uh, het gaat over sociale huurwoningen. Een sociale huurwoning. dat heb ik opgezocht. Die zijn ergens. Je uh, had al in 1600. waren al sociale huurbouw. door particulieren. Rijke Amsterdammers die een, een hofje bouwden. en daar lieten arme mensen in wonen. Uh, voor hele redelijke prijzen. Weet je, Zodat die mensen toch een huisje hadden. Uh, en in 1902 is die taak overgenomen door de, door de Nederlandse regering. En die besloten om uh, woningcorporaties te verplichten... om 90% van de huizen die ze verhuren... te verhuren voor een prijs die betaalbaar is voor uh, lage inkomens. Mm. En met, met uh, huren die niet zomaar mogen stijgen... Weet je, met maximaal procent per keer en alles. Maar op, weet je van uh, al die regels voor de sociale huurbouw... zodat mensen met een lage inkomen verzekerd waren van een woning. Dan zijn er in Nederland op het moment nog maar heel weinig sociale huurwoningen. Zoals hier in de buurt, Dat duurt het ongeveer vier jaar voordat je een huisje krijgt. Als je geluk hebt. Als je geluk hebt. En, uh, maar om in aanmerking te komen voor zo'n woning is er een uh, inkomenstoets. Als je boven de 35.000 bruto verdient, dan mag je er niet meer wonen. Nee. Nou. is, ja, 35.000 bruto is, is niet heel veel, maar is ook niet. Dat is ook niet heel weinig. Allerbelappens weinig. Dan kan je redelijk rondkomen, weet je wel? Nou. Maar de Partij van de Arbeid die vindt dat geen laag inkomen. Die vindt dat het een beetje omhoog moet. Meneer Monas, die inkomensgrens ligt nu ongeveer op 34.000 euro. Waarom is dat geen goed idee om die te handhaven? Nou, we zien dat mensen met een inkomen boven de 34.000, maar zo tot 43.000... Die zijn uh, eigenlijk niet in staat om hun um, eigen huis te kunnen kopen. Er is geen huurwoning voor ze op de vrije huursector. Want dan moeten ze meer dan, dan 800 euro gaan betalen. Dat kunnen ze niet. Dus er moet meer aanbod voor hen zijn. Ook op het gebied van sociale huurwoningen. Maar Brussel ging er steeds vanuit dat het aanbod er moest komen. Omdat de vrije markt dat moest doen en niet de corporaties. Is dat dan niet gebeurd? Nou kijk, wat je ziet is we zitten in een, in een hardnekkige economische crisis. En de markt bouwt niet voor die groepen. Als ze al bouwen is het voor 800 euro of meer. Dus we zitten gewoon met een probleem. De markt doet het niet. De economische crisis houdt aan. Dus er moet meer aanbod voor deze mensen komen. Want zitten er veel mensen in de knel? Uh, zijn dat, dat uw berichten? Ja, dat, uh, dat zeiden we al uh, een, twee jaar geleden. Toen we dit aan de orde hebben gesteld. er zitten veel mensen allemaal niet bij Die kunnen niet weg. Die uh, ja, zitten bij hun ouders de, thuis. Of uh, kunnen niet gaan samenwonen. Want twee ja, kaart is, er is een er een op, oh? opeens niet. Uh, uh, uh. Ze willen dus de inkomenstoets verleggen van uh, 34.000 euro naar 43.000 euro. Uh, want die, die mensen van, van die 43.000 euro per jaar verdienen, die, die kunnen er allemaal niet meer rooien, weet je. En die moeten ook een, een huisje kunnen huren van een schappelijke prijs van 400 500 euro. Een want een huur van 800 euro, dat kunnen je gewoon niet opbrengen, weet je. Als je 43.000 euro per jaar verdient, dan kun je gewoon een huur van 800 euro niet opbrengen, Mick, toch? bij je een mens. Want als je dat namelijk uh, deelt door 12 maanden, dan verdien je met je 43.000 euro per jaar, verdien je, bruto, maar toch, 3583 euro per maand. Ja. Dan kan je misschien wel een huurtje opbrengen van 700, 800 euro, toch? De sociale huurwoning is namelijk onder 600 euro. Ik heb geen idee Nou ja, dan hou je dus nog... Uh, uh, even kijken, 2900 euro over. nou, Dan gaat het nog, nog vanaf. Maar dan hou je nog zeg maar, een kleine 2100, 2200 euro over in de maand... om wat te leven. Mm -hmm. Als je huur eraf is. Dat is niet heel wereldschokkend, vind ik. Dat is niet dat je nou zegt, nou, dan zit je tegen de armoedegrens aan. En dan partij van de arbeid die vindt dat die mensen... Ja, die moeten... Je moet ook gebruik maken van die, dan moeten die arme mensen maar in een plaggenhut gaan wonen of zo. Nee, mensen zijn het gewoon volledig tot controle kwijt. Je hebt nu echt inderdaad heel veel mensen die gewoon nog steeds op kamers wonen met kinderen. ook Heel veel mensen die denken dat ze, dat ze heel arm zijn, terwijl ze 43.000 euro per jaar verdienen. Nee, maar het gaat voornamelijk, voor hoe ik het begrepen heb, is, is, is, is, is, is, het, is, het, is niet dat mij interesseert of zo, weet je wel. Maar dit gaat voornamelijk om al die mensen. Ze hebben geen oplossingen meer. Maar iedereen wil bijna huren. Omdat het zo goed gaat met de economie. Maar je hebt gewoon veel te weinig woningen. En deze mensen die komen helemaal niet ergens terecht. Ja, daar ben ik mee eens. Maar, maar het maar gaat niet om uh, dat maar, ze niet maar, kunnen maar, betalen ofzo. Ja, dat zegt hij. hij zegt, dat ja, dat zegt maar. hij. Want daarom zitten wij hier. Om te zeggen dat ja, hij boos is. Ja, ja oké, okay, maar het is wel in dit land inmiddels wel geworden. En dat, dat delen namelijk heel veel mensen. Je, die, maar, ik hoop niet onze luisteraars, want wij zijn mensen die helder nadenken. Maar in dit land vinden we, vinden we blijkbaar de algemene uh, dingen. Algemeen aangenomen wordt, als je 43.000 euro per jaar verdient, denk je dan niet zo best, hè? Terwijl, kijk eens om je heen. Nee, nee, nee. Nou, dat is een dagelijks niet verdienen. Zo, dat is net zo. Nou, dat is geen geld hoor. <coughs> ja. Dan kun je gewoon van leven. Als je 2000 euro vrij te besteden per maand hebt. Ja. Dan heb je een redelijk goed leven hoor. Maar, dan moet je te vertellen tegen de knikkerbolletjes in Afrika. Dan van, ja, ah, jongens, sorry, we willen jullie wel helpen. Zou ik graag willen. Ja, dat en, al die mensen in begrazen. begrazen. Ja, dat dan mensen in, uh, in pijn. Met, met 2000 euro in de maand dus besteden. En een kind. Of twee kinderen. Bijna niet te doen hoor. Nou. Kun je ook maar twee keer bij jou op vakantie. Ja, maar dat is toch de zwaai die eraan gegeven wordt. Joh. Het gaat voornamelijk over dat, dat, dat, dat iedereen wil huren. Maar dat, dat, dat, dat er, uh, kijk maar om je heen als je hier in Wageningen rondrijdt, hoeveel koopwoningen te koop staan. Ja. Omdat mensen dat niet kopen. En, en, en ze kunnen de mensen niet huisvesten, ja. Ik snap het allemaal wel. Maar ze, ze lullen maar, maar raak. Dat, dat doen ze, joh. ja. Over, over lullen gesproken. Het Vaticaan. Dat ook vaak. <lacht> onzin. Ja, bijna alleen maar. De boodschap, de beginboodschap van de Vaticaan onder. Die is al onzin ja. en alles wat ze ooit gedaan hebben is ook onzin. Ja. En moord en doodslag. En alles. de Vaticaan heeft nu weer het nieuws. Na de Zwarte Pieter discussie is er een nieuwe discussie. Ik gooi het nieuws er gewoon maar in. Ik, uh... Sinterklaas moet nog komen, maar er is nu ook wel opwinding over Kerstbus. Want de rooms-katholieke kerk zou sommige liedjes eigenlijk niet meer willen horen. Ja, dat kan meer. Dus herdertjes ja. lagen bij nacht, stille nacht zou. Ze zijn allemaal met afschaffen. En dan wordt het inderdaad stil. Dat zijn zijn nog enige liedjes die nog een beetje gaan. Mag het wel? Verslaggever ja, Theo van Brugge ging op onderzoek uit. <tied> Wat is een kerst zonder stille nacht of de herdertjes laten Hier in de abdij in Heeswijk-Dinter worden de kerstboekjes voor de kerst elk jaar uitgegeven. Op gezag van de bisschoppen. Het kerstgezangenboekje van vorig jaar en het kerstgezangenboekje van dit jaar. En inderdaad, geen herdertjes bij nachten, geen stille nacht. Hoe is dat mogelijk? Ja. Een hele eenvoudige reden is ja. dat wij gebonden zijn aan de lijst van liederen... De Nederlandse bisschoppen ons toegestuurd. Die lijst van liederen die door Rome is goedgekeurd verder. En mogen uit deze lijst putten. En deze liederen staan niet op die lijst. Oh. U vindt het jammer hè, dat ze er niet in staan? Ja, ik vind het ja. echt jammer. Oh. Omdat ze, niet omdat het zo'n hoge theologie is die in die liederen staat. Maar omdat het iets is van het levensgevoel van mensen. Het geeft warmte. <lacht> het geeft emotie. Als je deze liederen hoort, ook bijvoorbeeld in een winkelcentrum, dan weet ja, je... Ja, we zijn een beetje, Dit is kerstmis. Kerstmis. Kerstmis De kerk zegt, het is geen hoop. Als je deze lied hoort, vooral in een winkelcentrum, dan voel je helemaal op je gemak. Doe op je het ma erop, man. Dan moet ik altijd kotsen van. Emotioneel hoor ik ervan. Dan zou ik mezelf het liefst door mijn kop schieten. Die koortjes, die zijn te kwenen als ze met een ja. rijtje... Dan zou ik mijn liefste verhangen. Ik had een ideetje. Maar ja, er is er nog een paar seconden bij de clip. Dus... We ja. doen het niet. Hebben we een nieuwe Zwarte Pieter discussie? Een herdertjesdiscussie discussie? Het, met lijkt, het, lijkt, het, lijkt erop. het lijkt erop. Met die verstanden. We mogen ze niet drukken. We mogen drukken? ze niet publiceren. Nee. We mogen ze wel blijven zingen. Ja. En dat doet hij dan ook hè? Door. Hij leeft binnenkort ook niet meer. Sting dat is gewoon maar... Hij loopt tot wat ik aan te ja. dissen je. Ja, hij door. gaat eraan. Ja, en dan ga je een herderbaard in ja, of dat, of, of ze zeggen in een keer van je hebt je handjes niet thuis kunnen halen. Ik, ik heb een leuk idee, Mick. Jij hebt overdag nog wel wat tijd, hè? Kun jij een cursus orgelspeler gaan doen? Dat je goed, goed op, een, op een echte kerkorgel gaat leren spelen. Ik heb vroeger wel keyboardles gehad. Ah, dat pak je het. Dus ik kan wel uh, noten. Dat pak je niet. Maar dat zou toch heel leuk zijn als wij, uh, als jij nou een goede uh, orgelspeler orgel, orgel wordt. En dan brengen we jou hier in de Wageningen Katholieke Kerk. Ga je solliciteren als een ja. Uh, uh. ja, Dan moeten we even het feit achter weghalen dat mijn familie... Ja, maar dat is we. Ja, hoe noem je dat? Geëxcommuniceerd is. Geëxcommuniceerd is vanuit de katholieke kerk. Dus ik, ik mag er niet komen. Maar dat, ze weten niet dat ik van die familie ben. Ja, dan, dus dus uh, dat dan moet je, gewoon, moet je gewoon niet over de ander verleeuwen. Oh, euh. Ja, precies. Uh, wat je dan doet, is... Jij gaat daar je inmengen, zodat jij het kerstspel mag doen. Dat zou wel een hele eer zijn. Ja, maar dan... Doen we de kijkzangboekjes, wat gaan we met zangboekjes ook nou? Die doen we aanpassen. En dan begin jij in een keer, na een heel licht stukje stille nacht, Heilige Nacht. Sta ik in een keer op en zit jij in. We're on a highway to hell! Highway to hell van ACDC. Verdance with the devil! Dat moet zo cool zijn. Ja, joh. En hier kan het nog, in Rusland bijvoorbeeld. Het enige nummer met... altijd op, op, op de Indigo Revolutie in van de Pope. Fuck the motherfucking Pope. Ja. Of een, een popiopie. Zou een fantastisch zijn in Nederlands? Nederlandse kan gek. Dat we, dat we iedereen zo gek krijgen dat we met z'n allen popiopie zijn. Popiopie. gekke dag. Je honden maken en die dan naar de pauze sturen. Ja, dan, dan, dan. dan krijgen we oorlog. Maar deze pauze denk ik niet. Deze pauze zou het allemaal vergeven. Die is allemaal licht naar liefde. Die zou zijn, weet Oeh Dat zou die vriend van ons toch geschreven Dat die pauze zo'n goede gozer was. Ja. Dat schok ik kwam, ja, niet? Ja. 102. Leuke, lieve, lieve leuke, pauze. lieve man die uh, petities houden, begreep ik. Lieve, lieve pauze, die ja, oh. leuke dingen wil. Hij ging nu overal, uh, alle, alle, als ik het goed begreep, alle priesters en wisschappen gingen in enquête te houden door heel Europa hoe ze stonden tegen homo's. Nou. Lieve pauze. Nou ja, hij doet het met de agenda. Vieze, evil, nasty lizard zit eronder. Zijn um, ik dat gaat op? Met kwaaie pauze uh, krijg je geen vogeltjes, dus je moet een lieve pauze lijken. Ja, ja. ja daar zijn ze nu eindelijk pas achter. Ja. Daarom hebben ze nu een, een, een jezuïet. in Afrika moet je een, een, een pauze hebben die, die uh, hard is. Geen condo! Geen condooms Krijg maar eet! Ja, ga maar lekker knikken. Ja. Knik er maar lekker naar. Ja. Ik denk dat het uh, een ander uh, tijd voor is. Ik hoor het bijna... Oh, schrik je dat je ergens te drinken? Ja, het ah, ah, lijkt ja, toch dat... zo'n spanning hieruit. Hier is toch... Dat... Ja. Het ook wel op, hè? de mensen zitten hier de hele show op te wachten. Zeker. Ik heb al meerdere mensen gehoord die zeggen van. Die X-vijf. Die door die eerste vuur, hè? De rest van die shit zoals die jullie zoeken. show. die show. Die, <laughs> die skippen we gewoon door. En ja, dan heb ik slecht nieuws voor ze, want dan kunnen ze gewoon de hele show doorskippen. Want ik heb er wat kleine nieuwtjes. Maar natuurlijk, het, het grote nieuws ook van. Binnen deze matrix van list en bedrog. Het nieuws daaruit. Ja. Is. Dat uh, NASA. Mickey zoekt de knip erbij. Um, NASA die heeft. Uh, die kon het niet hebben dat India uh, onderweg is. Dus die zijn er achteraan gegaan. Met uh, ja, vorige, al, week, al... Week, vorige week. kon dat ze het aan dat ze binnenkort gingen. maar ik wist niet dat ze zo snel gingen. <laughs> Jij ja, wel? Nee, we zullen niet. Dus, dus ze kunnen in één keer uh, naar de maan. Nee, uh, naar de Mars. Met, uh, met de NASA zonder Maven. De, Maven. de Maven. De Maven. Nou, komt ie. Ten. nine. 8 7 6 5 4 3 2 We start two, engine start ignition we've got to probe off of the Atlas 5 with baby okay. looking for clues about the evolution of Mars through its atmosphere NASA heeft maandag met succes de robotverkenner Maven naar Mars gestuurd. Daar wordt de verkenner ingezet om de klimaatveranderingen van de rode planeet beter te leren begrijpen. En Maven heeft nog een hele reis voor de boeg. Verwacht wordt dat de 700 miljoen kilometer naar de planeet over 10 maanden zijn afgelegd. Maven zal een jaar lang de atmosfeer van Mars bestuderen. Het is NASA's 21ste missie naar de planeet sinds de jaren 60. De missie kost omgerekend een half miljard euro. Nog, joh. Dat geld staat er weer Beste, beste rijk, We leven nog steeds in die rijkdom, hè? We, we, we doen net alsof we nog steeds het geld op, op onze rug gooien. Een half miljard, om helemaal de kut. Uh, wat doen ze eigenlijk? Helemaal de kut sturen of zo. Ja, die gaan dan kijken naar de evolutie van water en de evolutie van leven en alles. Nou, dat kan erover. ik hem ook vertellen. En dat, dat kan ik voor een half miljard in mijn zak strijken. Nou, maar weet jij, een paar weken geleden verteld, hè? Dat er iets aan de hand was op Mars. En dat daarom ook die, die hele stroomuitval en alles en die shit, weet je wel, van ja. NASA. Ja. En uh, Curiosity die rijdt daar rond, hè? karretje. Ja. En ik heb er geen clip van, want er is er geen clip van te vinden. Maar ik heb wel uh, gelezen in de kranten en op internet. Uh, over een paar dagen... Nee, hij op dit moment volgens mij Is hij nog niet in uh, onze basis neergedonderd? Nee. Dan hij hij nog steeds rond? Ja, nou, op het moment even niet. Ja, dan zal hij al... Die al uh... Hij is even uitgeschakeld. Oh, eventjes. Dat is gek, hè? Verder gek. Even een paar dagen... Uh... Want er is namelijk... Uh, ja, maar die, beelden, uh, die beelden zijn altijd wel nep hoor, die je daarvan krijgt. Dan krijg je echt het standaard plaatje van de rode planeet. Met die rode lucht geloof ik en er zo erbij. Fucking bullshit. Maar uh, hij, is, hij staat weer een paar dagen stil. Dus kortsluiting geweest in uh, Curiosity. Oh. En ze gaan hem van afstand maken. Maar dat doet even een paar dagen. Nou weet ik niet heel veel van elektriciteit. Coincidence? Dan kun je kortsluiting van, op 7 miljoen kilometer afstand... Ja, nee. Dan verbranden je draden door, toch? Wacht even, we hebben een kortsluiting. Ja. Fuck, maar, inderdaad wat jij zegt. Hoe kan je dat nou over een Hoe kan je een godsnaam Het is geloof ik 700 miljoen kilo kilometer. 700 kilometer. <laughs> De De kortsluiting is op Mars is kortsluiting als op aarde. Als je brandjes doorbranden. Nou, hoe ze dat doen, is ze lopen even naar buiten. Want, ze pakken hem op. Ze pakken hem even op. Ze pakken een schroefdraaitje. Hoe Schroef Een dingetje open, doen er een nieuwe accu in. Ja. En klaar, Skeet. Yo, Want dat, yo, Earth, you can... Mars, daar weet ik al uit mijn innerlijk weten aardig wat over. A, er, is, er wonen meer dan een miljoen mensen, dat tezijde. B, veel belangrijker, is dat je gewoon de, de buiten kan lopen. Dat er gewoon een atmosfeer is op dit moment. Ja, er is een voor een atmosfeer. officiële plaatje, was hij al... Het wat er, er gebeurd is met Mars is dat er op uh, een gegeven moment, toen het zonnestelsel uh, gecreëerd werd, is er uh, oorlog gevoerd hier. Dus uh, nou, eigenlijk... De Pleiades en de Draconiërs. En die hebben toen... Uh, een planeet kapot geschoten. Wat dus nu de Asteroïdengordel uh, is. Iedereen kent. Ja. Waardoor je eigenlijk onmogelijk is... ...om met een, met, een, met een moederschip op dit moment hierheen te komen, gelukkig. Um, dat, dat is gebeurd. En door die oorlog... Uh, ...door die puin en alles is, is, is Mars... ...de atmosfeer... ...toen bam, kapot. Ja. Maar, een aantal jaren later... ...is hij gewoon weer hersteld... Zoals een goede planeet gewoon betaalt. Dus Mars heeft gewoon een atmosfeer. Op Mars kan je gewoon buiten staan als je wil. Het ja. is okay. gewoon een bullshit verhaal. En hier, hier wordt verteld dat er ooit een goede atmosfeer was. Maar dat die helaas... Uh, om onverklaarbare redenen ja. weg is. En dat we uit gaan zoeken... Waarom de atmosfeer weg is. Want dan kunnen we ook leren hiermee. Dan Kunnen ook hier leren... waarom onze atmosfeer zieker. dingen doet. Nog zieker is. Ik heb het niet geklipt. Omdat ik gewoon een beetje moe van werd. Dan denk ik van... Dat was vandaag ik nieuws. Ik kan het gewoon even zeggen. Dat ze in Rusland, in, dat er gebeurt in Kazachstan altijd, hebben ze ook naar een, een of andere spoednik of zo weer ja. de lucht in geschoten. En uh, aan boord, want dat was het nieuws, waren vier, geloof ik, hou ik met de goede, uh, nano-satellieten. Ik heb ik het van gelezen? En, uh, ja. en uh, er waren een paar daarvan, ik geloof drie of zo, weet ik veel, de nummers weet ik even niet meer. Die waren in vijf jaar tijd gemaakt door de Technische Universiteit Delft. Van Nederland! En dat waren, zijn, ja. zijn uh, satellieten zo groot als een melkpak. Ja, onze Nederlandse satellietjes draaien rond. Nou, mensen moeten nog maar eens een keer de Terminator films kijken. De Skynet. En kijken de overeenkomsten met wat er nu gebeurt allemaal. Nanotechnologie. Fucking, fucking cover story van oh, oh, oh, oh. Ja. Dus er is veel meer aan de hand dan, dan, dan dat ze zeggen, weet je. Als je dit soort verhalen allemaal uh, moet geloven. 100%. Hé, hey, maar dan zie ik nog één laatste clipje staan. Nou, ja, ik ben nog bezig. Oh, van, waar. Nou, ik ga gewoon dwars door de x files heen. Ik wist niet. Die laatste clip hoef je trouwens niet, want dat ga ik niet meer afsluiten. Als ik die ene is met tip Ja. Nee, nee, nee. Nee, die Ja, wat had je dan? en over de we. Oh, dat sluit van mij af. Ja, dat sluit van mij af. Goed, dat toen Ik was hem vergeten. Ja, nee, oh, we gaan een happy note eindigen. Ho, ho. Maar eerst gaan we de X-vals even afmaken. Oké, sorry, sorry. In de alternatieve media, waar ik een beetje scan tegenwoordig weer, omdat ik dit item heb, ja. is het uh, hot item is, uh, Cyan, of uh, IJsselm bedoel ik. Uh, Comet IJsselm, weet je Ja, ja, ja, ja. Uh, Er gaat binnenkort echt veel in het nieuws komen, dan ga ik uitleggen waarom. Want je moet je soms gewoon even uh, niet gaan lopen speculeren, maar gewoon bij de facts houden. Dat zeg ik wel eens, terwijl ik heel graag speculeer altijd. Nou, hier wordt zoveel over gespeculeerd over Ison Daar word je echt wel helemaal ziek van. Want als je uh, de verhalen moet geloven... Ik heb een paar bronnen die ik wel vertrouw. Ja. Soms vertrouw. Dingen kunnen zeggen die waar zijn. Maar dan, um, dan is het, het ene verhaal zeg van... Uh, Izon die heeft nu in één keer uh, vleugels gekregen. En dat is uh, 3,1 mijl breed. Dat is uh, 4,5 kilometer breed. Ja. En... Uh, nou, bla bla bla, en dat is in de graancirkels aangekondigd al in 2008, 2009. Prop Circle Connector heeft een heel artikel over: met, met uh, ja, inderdaad, graancirkels met, met, met een, zoiets wat hun dan op de foto's hebben. Ja. En um, dan zeggen ze erbij: dat hebben ze ook vertaald, hebben ze van de experts met de Maya-datum van oktober 2013. Ja, Dus de is is massaal erop. Ah, ah. Anderen zeggen weer uh, dat het uh, nu op uh, Hubble beelden is. Uh, dat, uh, dat, dat IJssel niet één kern heeft, maar dat het een kern heeft. En dat er twee grote cilindervormige schepen omheen cirkelen. Dus dat er één groot moederschip is met twee cilindervormige ja. uh, bijschepen. Uh, nou, dan, dan heb ik het uit de bronnen die ik nog redelijk betrouwbaar soms acht. En als je dan op, uh, op Before's News of zo gaat kijken... ...op stukken sites... Dan, dan, dan, ...dan vliegt het je om de oren van de theorieën... ...wat IJssel allemaal is. En ik zeg gewoon... ...wat uh, een andere bron die ik las ook gelukkig zei... Gewoon, de, ...gewoon eventjes gewoon down to earth... ...even de facts checken... ...is dat je gewoon op dit moment... ...dat er nog geen enkel zinnig woord over kan zeggen. Ik wil zeggen, dat ding is nog... Uh, ...ik zal het er even bij uitleggen... Uh, ...28 november... Ja. ...Thanksgiving... In Amerika. Is die op 1 miljoen mijl van de zon. Dat is heel dichtbij. En dus astronomen verwachten dan vuurwerk. Omdat zo'n ding dan helemaal uh, rare fratsen kan uithalen. Dus dan, dan kunnen ze hem eventueel op, op, op Soho beelden en zo vastleggen. Ja? Waar je misschien iets aan hebt. Want dan is het nog steeds van NASA. En dan moet je er vanuit gaan. Ja. Snap je? Waar, waar, waar je Het blijft gewoon speculeren. Uh, en dan uh, gaat hij daarna... Is hij twee weken of zo een amper zichtbaar, doord doordat hij bij de zon is? Ja. En dan is hij op uh, 26 december, kerst, is die, uh, op zijn dichtste punt op 30, 40 miljoen kilometer van de aarde. En dan kunnen wij hem dus in de lucht als een blauwe iets waarnemen. Zie. Ja. En dan pas, dus uh, vanaf halverwege december of zo, uh, heb je dus uh, amateur-astronomen die zo'n ding gewoon in de schuur hebben staan, en die er opname voor kunnen maken. En die kunnen dan opnames maken, en dan heb je <laughs> dingen. Maar nu heb je, uh, heb je beelden, dat ding hangt nog achter de zon. Ik weet niet hoe ze aan die beelden komen, nee. weet je? Uh, het is allemaal speculatie, en, en uh, iedereen gaat er zo in op, en ik kan... Is, er... is iets raar is de zon. Man. Maar ik blijf het wel monitoren, dit. Dit ja. is wel, want uh, hoe je het ook bent opgekeerd, het, de... het is een vreemde, bizarre komeet, wat ik er tot nu toe van weet. En de timing en alles erbij, en uh, de naam, Ison, Sion, ja. ja. uh, al die shit over, weet je wel. Oh, Daar ga ik verder, doen. verder over op is puur speculatie. Ik wil mensen wel oproepen om, om, om uh, is s'morgens is vroeg, als de zon opkomt, dan is hij nog, nog, eerst heel oranje. en dan ja. kun je kunt er met een zonnebril, niet makkelijk, maar je kunt er heel iets in kijken en dan zie je de vorm. De zon heeft een rare vorm. Ja, zeker. Hij is heel breed. Hij is veel breder als dat hij uh, hoog is. Uh, het lijkt wel een soort rugbybal die op zijn kant heeft. Hier is een ei. Mm -hmm. Hij heeft een hele vreemde, rare vorm, zag ik. Ik reed laatst bij het werk weg, sommige vroeg En toen kwam hij net kon hij boven, de, de, boven de dingen uit tussen de wolken. Dan kon je de vorm zien. Uh, hij, is, hij is niet rond. Hij is sowieso veel feller dan vroeger. Vroeger was het een bol, oranje bol. Een gele bol. Ik kom op om nou smorgelijk even te kijken. En als je iets opvallends ziet, om het ons te laten weten. Ja, even lekker zinxumgazing. Ja, daar kunnen we eigenlijk weer van maken. Ja. Nee, wat, hoe je het ook bent, ik blijf dit monitoren. En, ja, ga. Want er gebeuren daar gewoon rare dingen. Pas als ik een keer... Uh, gewoon echt daadwerkelijk iets over uh, Zion weet. Dan uh, zullen we het hier melden. Nou, daar heb ik een... Uh, afsluitende clip. We hebben het over veel scumbags gehad hier zo. Ja. Echt een hoop scumbags hebben we in Nederland en overal op de wereld. Maar, maar, maar... Uh, maar er is één plek in de wereld, één stad, waar ik best graag zou wonen. En dat waar ik trots zou zijn om uh, die burgemeester te hebben. Ik zou geen eens weten wie hier de burgemeester is in Wageningen. Maar die is waarschijnlijk niet zo cool als deze. Kan ik je vertellen? Voor uw Nou uh, ja, die, die, die, die, die zit niet aan de crack, of wel? Hij zit niet aan de crack, hè? Het is op zich wel is, maar... Koma zuipen en zo. Nee, zeker niet doen. Dit is gewoon trouwens acht uur journaal, hè, waar ik dit vandaan heb. Het is ongelooflijk. Die vent is slauwerig, nou eigenlijk alles. Ja, maar Het is gewoon acht uur journaal. Dus ik heb niet, niet, die, die titel niet zelf verzonnen van crackrokende, rokende coma zuipende oh, burgemeester Dat, wat erop, dat zegt uh, mevrouw uh, waar ik de naam niet van weet van het journaal. De crackrokende, rokende coma zuipende met moord dreigende burgemeester <laughs> van Toronto, Rob Ford. De grootste stad van Kijk, Canada hè? zit met de schandaal burgemeester in zijn maag. Ondanks verzoeken denkt hij niet aan opstappen. Daarom heeft de gemeenteraad Voort opnieuw bevoegdheden afgepakt. Waarop voort is, is chaos. Dus ook tijdens de stemming van de gemeenteraad. Dat laat Voort zich niet zeggen. Heeft nog het krijg van een van de feet? Het is een vechtpartij, waar je ziet. Hij, hij, iemand die had iets tegen hem gezegd, van hij vliegt gewoon in het parlement of ergens, weet ik voor je, de gemeente vliegt hij die ge, ge, ge, gewoon aan om te vechten. Het is ook, als je gewoon zoekt op uh, Rob Ford, ja. net zoals het automerk Ford, en uh, Crack, en je pakt video's, dan heb je video's. En zie je, je echt, hebt, zie je Crack gewoon? Ja, je hebt video's van hem dat hij zijn lam als een toeter is, Crack roken. Uh, Zometeen laten we nog een stukje uit de video horen waar die uh, mensen, ooit mensen, mensen bedreigt en zo. Het is niet dat hij ooit krijgt geroken, hij is als burgemeester gebruikt gewoon als deze kreeg Ja, ik geloof dat hij wel eens een keer beloofd heeft dat hij er vanaf wil komen. Maar hij heeft er gewoon scheid aan. Hij, heeft er gewoon, hij is gewoon de Berlusconi van Toronto. Hij heeft er gewoon dikke vette scheid aan. Hij heeft gewoon echt schijt eraan, Dan moet je maar luisteren. Hij heeft gewoon echt lak eraan. Heerlijk. En zo is er weer een incident bij. <laughs> De gemeenteraad hoeft dan ook niet lang na te denken. Voorts bevoegdheden worden nog verder ingeperkt. Hij mag niet uit. Het budget inleveren en raakt zijn staf kwijt. Feitelijk is hij alleen nog in naam burgemeester. Dit is nothing more than a coup d'état. What's happening here today is not a democratic process. is a dictatorship process. De schandalen stapelen zich al weken op. Veel mensen willen van de burgemeester af. Eerst komt naar buiten dat Ford crack heeft gerookt. En niet veel later duikt dit filmpje op van een dronken, moordlustige burgemeester. Maar hij krijgt ook steun. Zijn aanhang woont in het arme, conservatieve deel van de stad. Ford zet zich in voor hun belangen en in ruil daarvoor zijn ze best bereid zijn gedrag door de vingers te zien. Ook voor zelf vindt alle schandalen geen reden om op te stappen. Everybody has skeletons in their closet. Ja, dus. Mines have been exposed. I can't speak for other councillors, but if council wants to strip all my powers, do whatever they want to do. I disagree with it. Voor het stapt nu naar de rechter. Ook wil die nieuwe verkiezingen wordt vervolgd. <laughs> Dat is toch prachtig? prachtig. Ja, ik vind het prachtig, man. Geef mij eens een burgemeester. Ja. Als ik ooit, ik zou nooit burgemeester... Hier, hier, hier de, de shop in lopen, dat hij aan het de, aan de, aan de ding zit, dan zeggen je joh, fuck het kankerpolitiek. had oh, je vroeger wel Jackie Bogus? Die zat ja. in de shop Ja, vies man. Ja, nou we... <laughs> ja. Ja. ja. Maar dit is toch geweldig? ze dus zijn al echt tijden, al sinds hij daar zit, is het al uh, rellen Het is toch prachtig, als je een krik, je een krik, krik verslaafd het. bent en in één keer word je s morgens wakker en je denkt, hey, wat ben ik de burgemeester van Toronto? Nee. Nee toch? Nee, nee, nee dat is een geintje. Ja. Ik? Cool. Cool, kom ik maar weg. Daar is gewoon lak aan. Heerlijk. Dat zou meer mensen moeten doen. Gewoon je duistere kant laten schijnen, heet dat. Ja, gewoon schijteren hebben. Kom op. Je kan het. Oh Mickie, je staat in contact met het duistere. Kijk ja. uit, Je draagt een enorm negatieve energie bij. Ja, nou, dat merk ik ook wel. Ik zit in een uh... Ja, Maar een eindclip die ik gekozen heb, die heeft er ook alles mee te maken. Met je, met je gewoon je duistere kant laten schijnen. Ik zie ons nog naar Kanak rijden op, op, op dit nummer. Ja. En het klopte. Ja. ja, en ik denk het elke keer weer... als ik uh, de show uh, geconfronteerd heb... en al dat werk gedaan heb voor jullie luisteraars... en het geüpload heb... en dan denk ik weer... Damn, it feels good to be a gangster. Van dat is ook veel leuker. Van de ghetto boys. En binnenkort kunnen jullie alle clipjes uh, nakijken op onze site. Want, uh, ja, we hebben besloten dat we jullie toch een uh, service gaan bieden. Uh, een keer beginnen daarmee. Ja, en dan uh, dat is dat de uh, audioclips... die komen allemaal op de site te staan... Of je dus niet meer helemaal zelf te downloaden en te zoeken. Alle iTunes, hè? Ja, iTunes. Hè. Niet uh, al die, die onzin die hey, we van spreken. Het gaat dus alleen maar om, uh, om dit. Als je, als je, als je uh, al die kipjes helemaal wil horen, dan uh, ga je maar gewoon de hele dag het uh, internationaal luisteren. en Ja, precies. <laughs> maar dat zijn de ghetto-boys met. Uh... damn, it feels good to be a gangster. feels good to be a gangster. Yeah, bro. Yeah. Make it rustle, make it Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. A real gangster ass nigga never runs his fucking mouth. As real gangster ass niggas don't start fights. And niggas always got a high cap showing all his boys I was shotting. But real gangsta-ass niggas don't flex nuts Cause real gangsta-ass niggas know they got it And everything's cool in the mind of a gangster Cause gangsta-ass niggas think deep Up 365, I own 24-7 Cause real gangsta-ass niggas don't sleep And all I gotta say to you, wanna be Wanna be cocksucker, pussy, pranksters Is when the fire dies down, what the fuck you gonna do? Damn, it feels good to be a gangster The devil made me do it. Highway to hell, I'm on a highway to hell. Then it feels good to be a gangster, feeding the poor and helping out with their bills. Although I was born in Jamaica, now I'm in the It feels good to be a gangster I mean one that you don't really know Riding around town in a drop-top Benz, Sitting switches in my black six 6'4 Now gangster-ass niggas come in all shapes and colors Some got, got killed, killed in the past But this gangster here was a smart, smart one Started living for the Lord in a last <laughs> Now all I gotta say to you One Pranks, when the shit jumps off, what the, the fuck, fuck gonna you gonna do. do? Damn, it feels good to be a gangster. So is my yeah, Shit. Yeah, he's now know a soft-hearted, loving, i. That's shit, I don't I don't shit I don't do. What are you gonna do? Yeah, that'll be better. Yeah, you can't go after your parents and start to scowl, huh? Oh, I'm not from oh, my parents. I'm not from my parents. Oh my God, what are my parents going to think? a gangster. Knows the, play. the real gangsta-ass niggas get the flies of the bitches Ask that gangsta-ass nigga, little shit yeah, The bitches look at gangsta-ass niggas Like a stop sign and play the role of the little bit, yeah, little bit yeah. sweet Ja, die komt hier echt heel lekker, uiteraard Dat de de de is de eigenaar van Plaatsleil, die hier na komt Dat is nog een mooie Die heeft gewoon crack in de ghetto A gangsta-ass nigga pulls the trigger And his partners in the posse ain't telling off shit And real gangsta ass niggas don't talk much, all you hear is the black the gun blast, and real gangsta ass niggas don't run for shit, it's real gangsta ass niggas can't run fast, <laughs> now when you in the free world talking shit, you the shit, hit the pen and let a motherfucker shank you. but niggas like myself kick back and peep gang. cause damn it feels good to be a gangster. This ah. so everyone in the auto go out and that's ik draai dat elke keer, echt letterlijk Elke keer als ik op mijn werk af denk ik, dat is Het zo heerlijk om in je auto te zitten Een jointje te roken Relax, lekker op je Ja joh Echt goed, werk nou komt Danny Aldoing van de Luisteren. Ja, ik ben weer tot vorige week. Ja, dat was een lange zit. Ik naar de wc. Ik ben de van de wc. Nou, ik ga een paar dagen nieuw kijken.